Kampioen Remco Evenepoel moet de ronde van Italië verlaten... omdat hij besmet is met corona. Hij testte positief bij een routinecontrole... en mag niet voortkoersen. Net gisteren kon hij de roze trui nog terugwinnen. Het is al de zesde wielrenner die na één week... de ronde van Italië moet verlaten door corona. De roze leiderstrui is nu voor Terrain Thomas. Primoz Roglic volgt op twee seconden. Een kwart van de Vlamingen zegt moeite te hebben om rond te komen. Dat blijkt uit de stemming. Dat is een onderzoek in opdracht van VRT Nieuws en De Standaard. Vooral mensen met een laag inkomen hebben het moeilijk. Veel Vlamingen zijn ook negatief over de economie in ons land, zegt professor Stefan Walgraven. Als je gevraagd wordt, van, is de armoede gestegen? Is de ongelijkheid in inkomens gestegen? Is de vermogensongelijkheid gestegen? Is de koopkracht gedaald? Dan antwoorden Vlamingen daar allemaal ja op. Dus het is niet alleen hun eigen inkomen waar ze zich zorgen over maken en dat ze perciperen als gedaald zijnde, maar ook rondom zich heen zien ze het eigenlijk alleen maar sociaal-economisch slecht gaan. Nee. Er is voorlopig nog geen duidelijke winnaar van de presidentsverkiezingen in Turkije. Het is dus nog niet duidelijk of huidig president Erdogan na twintig jaar kan aanblijven. Daarom worden er waarschijnlijk binnen twee weken nieuwe stemrondes georganiseerd, vertelt Jens Fransen in Turkije. Geen van de beide favorieten, huidig president Erdogan, nog zijn uitdager van de oppositie, Kemal Kilic Darulu, halen een meerderheid. President Erdogan scoorde wel veel beter dan verwacht volgens de peilingen en even zag het er zelfs naar uit dat hij deze ronde al zou winnen. Maar zoals het er nu naar uitziet, komt er dus binnen twee weken een nieuwe beslissende ronde. De kiescommissie die liet weten dat het mogelijk nog dagen kan duren voor de finale uitslag er is. In het parlement is de partij van president Erdogan, de AK-partij, wel duidelijk de grootste. En beide presidentskandidaten hebben in een eerste reactie intussen laten weten dat ze die tweede ronde van de verkiezingen zullen respecteren. En in de hoogste play-offs van het voetbal heeft Union Racing Genk verslagen met 3-0. Door de overwinning is Union tweede op één punt van leider Antwerp. Trainer Karel Geraert vindt dat de spelers en fans nog niet aan de volgende speeldag moeten denken. Ik blijf kalm, maar ik deel wel de mening dat de supporters mogen feesten vandaag. Je moet ook durven en kunnen genieten van overwinningen. En uh, Union staat gekend voor veel emotie, dus ik wil wel dat de supporters en de spelers ook van deze overwinning. Genieten dat moet ook, anders uh, ga je heel eenzaam achterblijven. Heel ongelukkig als je niet kan genieten van mooie dingen. Eerder gisteren kon Antwerp ook winnen. Het werd 3-2 thuis tegen Club Brugge. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Burgerpanel in Kaprijken wil een grotere fusie... samen met Assenede, Sint-Lorijns en Eeklo. En in Sint-Lieves-Essen wordt dancing de truweel helemaal afgebroken... en dat is toch wel een icoon uit de jaren 80 en 90. De temperaturen zakken wat vandaag tot 14, 15 graden. Een koele wind overdag. Het is bewolkt, verspreid is een regenbui mogelijk. Morgen hetzelfde weerbeeld, maar met, met wat meer opklaringen. Dan meer nieuws uit Oost-Vlaanderen om half zeven... en in de app van VRT Nieuws. Ah, de zon is al op. Nee, dat is niet waar. Het was een beetje mistig. Moeten eerlijk zijn. Maar het is wel al klaar. Het is van de... helemaal klaar. Klaar geboren, zeggen ze. Goedemorgen, Kim. Goedemorgen. Goedemorgen, Charlotte. Goeiemorgen. En goedemorgen, lieve luisteraar. Ja, zijn we weer? Oh, het voelt alsof we nooit weg geweest zijn, maar. Maar ja. het is wel zo. Even wel. Maar jij niet, natuurlijk. En dat is het belangrijkste. Zo fijn om jullie te horen en te zien.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 Even hoesten, dat mag je, Charlotte. Excuseer, ja, Tuurlijk. Ik nou, zat iets in mijn keel. Al dat Norse nieuws. Oh, joh, toch oh ja, ja. Tot de vroegste vraag. Um, ja, vorige week zat ik nog in Liverpool. Mooie stad trouwens. Ja, was het mooi? Ik vind het wel. Ja, weinig groen, maar heel mooie gebouwen. Super lieve mensen. Af en toe een beetje schraal. Drinken die veel bier? Ja, alles. Die drinken gewoon alles. Die, die kappen zich vol. bier. Ja, maar om elf uur is dat ook gedaan. S avonds, Waarschijnlijk heeft het daarmee te maken. Vroeg pieken. Belangrijk, belangrijk. We gaan ook vroeg pieken. Gaan wij ook doen, vier, ja. Op 4 over zes. Zeg maar, lieve luisteren, laat even weten, want ja, we zijn het even vergeten. Waar ben jij vanmorgen wakker geworden? Waar luister jij naar Goeiemorgenmorgen? Je mag dat nu delen in de app van Radio 2. Kom maar binnen hoor. Ah, sorry, ik moest nog iemand bedanken. Hoogstraten. Na, na, na, na, na. Hoogstraten Aardbeien. Dank je wel. 我的眼 En Elena van Twee Belgen, Patrick Lelieu, die komt uit Dulze. Zo leuk om twee Belgen te horen na 25 jaar weg te zijn in België. Goedemorgen, Morgen. Peter en Kim. Radio 2 Die handjes, kom aan. Ik zit nog een beetje in het Eurovisie-song. Ja, ik zie het. Ja, ja, ja. ja. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je maandag begint. Samen bij hoorde je. Het is vandaag maandag 15 mei. Het is de dag dat je hoorde op Radio 2 dat Remco even een uit de Giro stapt. Ja, COVID. Ja, dat is toch heel heel erg vind ik. Ja, echt toch garmen. Maar dan zeggen ze dat op voorhand. Die Patrick Lefever had het toch weken geleden al gezegd. Van, ja we gaan toch opletten. Ja, maar dat hè? is het. Als je het dan zegt, dan krijg je het ook. Je moet zeggen, dat gaat niet gebeuren. Ik geloof daar echt in. Mm -hmm. Jawel, het is wel Patrick, gebeurd. Sorry. Patrick toch. Patrick. <laughs> ja, Precies toch een beetje minder weer dan van het weekend. Het was zalig. We gaan het genieten van Gustafs. Zijn zevende plaats helemaal verdiend. Zo onwaarschijnlijk sterk gedaan. Proficiat. Die gaat twee dagen slapen, heeft hij gezegd. Hij heeft gelijk. Ja. En dan gaat hij 20 jaar toeren met zijn song waarschijnlijk. Alle mogelijke pride. Hij heeft echt helemaal mijn hart veroverd. Hè? Dus ik ben helemaal team Gustave. Mooi hè, tuurlijk. Gekke korte week want donderdag Hemelvaart. Dan fietst Margot van de regio. De duizend kilometer van Kom op tegen kanker. En met Kom op tegen kanker hebben we een goed plan. Hoor je alles over om hè? tien over zeven. 10 Tien over zeven? Het <lacht> <lacht> was zeker ook een korte nacht. Ja, vannacht was het een oké okay nacht. Maar de nacht daarvoor heb ik echt maar 20 minuten geslapen. Ah ja, ja. dat is weinig. Een power nap. Een kleine power Ik hoor het dus nog. Ja, maar goed, ja, genoeg gezeverd. Waar zijn we wakker geworden vanmorgen? Frederik Vets, goedemorgen. Ik ben wakker geworden in Herenzuid in de Binnenstraat. En Ellie Baviems, die luistert altijd in de vrachtwagen. Dan hebben we nog Kathleen BQ. Goedemorgen uit Ertvelde. Twee dagjes werken en dan thuis tot en met volgende maandag. Geniet van jullie dag, zegt ze nog. Veel, hè. Zo'n ja. leuke week is dat voor veel mensen. Erika Stevens ja, die zit ook nog helemaal in de songfestivalsfeer. Stik kapot na eerste nachtje Eurosong en gisteren laat thuis van Beyoncé. Mm. Nu vroeg op rijden met de schoolbus, maar met jullie erbij in de ochtend komt dat zeker goed. Goedemorgen. Dag, Lin Jansen uit Essen. Goedemorgen, allemaal. Goedemorgen. Toch alweer vroeg erbij, Lin. Waarom zo vroeg? Klopt ja, ik ben onderweg naar mijn werk. Ik heb de vroege shift vandaag. Ah, wat ga je maken? <laughs> ik ben heb bij mensen met een beperking. Ah, dan ga jij het mooie weer maken vandaag. Eh uh, ja, misschien. Tuurlijk wel, zeker van genieten. Zet je Radio 2 op. Ja, ja, ja, eigenlijk elke maandag. Stati ah, alleen op maandag? Ja. <laughs> Ja, sorry. Ik heb alleen op maandag de vroeg en de andere dagen vind ik het net uh, te vroeg. Ah, oké, okay, op die manier. Oh, dan mag dat, geen probleem. Leen, geniet van mag de dag zelf. Elke fijn... maandag ben ik vrouwen kijken. Fijne. Fijne ochtend bij ons, dankjewel. Maar inderdaad, je kan ook kijken bij ons op, op VRT1. En dan was er nog Marleen van Maar Marleen, wakker geworden in de Ardèche. Vertel eens, Marleen. Ja, goedemorgen, Peter. Ja, ik word hier eh, graag wakker in de Ardèche. Het is prachtig geweest. Dus ja, we, we blijven niet regelmatig. Is het daar zon, Marleen? Uh, ja, ja, de zon is, uh, is al aan het komen nu. Maar maar. Het is daar echt beter weer dan hier. Ja, maar de rest van de week wordt ja. goed bij ons. Hè. Dus uh, komt goed. Hè. Het ja, trekt over vanuit de Ardèche. Ja. Ja, <laughs> ja, gooi het even naar hier. Zeg, Marleen, geniet ja. van de Ardèche, geniet van Radio 2. En geniet van deze prachtige dag. Ja, dank u. Radio 2. André is weer terug. Vind je een goede? Ja, nieuwe single van André Hazes. heet deel van mij. Goedemorgen, 16 over 6. De man in de spiegel zijn me niet. Eerlijk waarde doet me niet. Want dan ga ik alleen maar malen. Want ik wil vluchten van die pijn. Deze man wil ik niet zijn. Hij begint me in te halen. Ik te vaak vlucht, ik vond gerust. Ik loop zit weg, ik ben uitgeput. Het lijkt alsof ik val. Want ik krijg geen adem.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 Dat ook een miniweekend natuurlijk. En er is iets bijzonders gebeurd in een kerk en in een tent. Ergens in berlaar Met een heel bijzonder pastoor. Dag, oma. Dag, schat. Ik heb iets lekkers. Iets zelf gemaakt? Veel beter. Verse aardbeien. Goh. Van Hoogstraten, hè? Ja, dan is het goed. Hoogstraten Aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste. Hoogstraten.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 Bij Total Energies worden we geïnspireerd door jouw energie. Zoals die van Patrick, Hello. een warme bakker die zijn energieverbruik net zo makkelijk controleert als zijn baktijd. Ja, nog 4,5 minuten. Of de energie van Julie, hey. een architecte die overal haar contracten en facturen nakijkt waar ze inspiratie vindt. Ah, juist, is just, hè. Total Energies lanceert nu Pixel Pro, een energiecontract precies op maat van je onderneming. Met een gas- en elektriciteitstarief afgestemd op je beroepsactiviteit. Pixel Pro, geïnspireerd door jouw energie. Meer info op totalenergies.be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 Think possible. Goedemorgen, possible. morgen. Gert Gabriels, die was uh, net even voor zes uur wakker geworden, dacht. Ik luister even naar het nieuws op Radio 2. Ben lekker vrij vandaag, dus kan nog een poosje in bed blijven liggen. Er zijn dus mensen die urenlang in een bed naar Radio 2 luisteren of kijken. Heerlijk. Ja, goed idee hè. Prachtig goed gezien. Het is 22 over 6. Welkom, lieve mensen bij de show. Er zijn een paar belangrijke dingen, onder andere de Giro. Remco Evenepoel doet er niet meer mee, heeft Covid. En dan ook hard nieuws dat ja, van het weekend toch redelijk binnenkwam. Carmen Pfaff ligt in het ziekenhuis op Mallorca na een beroerte. Wat is laatste nieuws daarover, Charlotte? Ze kreeg vorige week een hersenbloeding op het vliegtuig toen ze naar Mallorca vlogen en meteen na de landing is ze daar opgenomen in het ziekenhuis. Van zodra het kan, van zodra haar gezondheid dat toelaat, wordt ze naar België overgebracht. Maar ja, in de krant lezen we dat het uh, toch nog te vroeg is om, om uh, zeker te zijn dat uh, ze volledig zal herstellen, dat zegt Kelly Pfaff in de krant. Mm -hmm. En uh, Carmen Pfaff Af, beter. Die sukkelde al een tijdje met haar gezondheid. Dus, ja. Ja, komt en en Jean-Marie is nu bij haar en Debbie ook, denk ik? Ja. ja. Ze, was, ze waren samen toen het gebeurde en de oudste dochter is afgereisd naar daar ook. Ja, ja. Ja. Pittig, hè? Ja, heel met herkenbaar. Ja. Stond ook in de krant en stond ook ooit op vrtnieuws.be ja. dat elke dag rond de 50 mensen per dag een broer te krijgen. Dat is veel, hè? Ja, ja dan ben je kerngezond en plots... ...dan is het daar. Ja. Waanzin. Allemaal ja, heel veel goede moed natuurlijk. Dan even naar Antwerpen. Een bijzonder verhaal. Het gaat over communie. Hey, hebben jullie communies gedaan? Lentefeest. Ja. Ik heb een, een uh, communie gedaan in zo'n oh. lang wit kleed... Ja, Ik zag er echt heel heilig uit. Oh. Ja, je zag het. Ja. Ja. Ja. Nu meldt weer een bijzonder verhaal. Zeventien kinderen hebben een communie gevierd in een tent in plaats van een kerk. Charlotte van het Nieuws, vertel. Wel, het zijn kinderen dus uit de Berlaar Heikant. En uh, zaterdag zouden ze hun eerste communie vieren. Maar er was ruzie met de pastoor. Uh, en daardoor mocht het niet meer in de kerk. Dus um, ja, we lezen het ook in het laatste nieuws. Die pastoor wilde een klassieke mis met Latijnse gezang en alles erop en eraan. En een aantal ouders zag dat niet zitten op, op die klassieke manier. Dus ze wilden een andere viering. En de pastoor zei, nee, ik ga daar niet in mee. Niet in mijn kerk, maar in een tent dan maar. Uh, en ze hebben dat dan uiteindelijk in een versierde tent van het Rode Kruis gedaan, op een gyroterrein. Oké, okay, wacht. Maar die pastoor, is dat dan wel gaan doen in die tent? Dat weet ik niet. Dat zou ik eens of wie heeft dat dan... Hij wou het niet doen met Latijnse gezangen, uh -huh. denk ik dan ook niet in... Uh, maar er heeft dan ja, ja. toch iemand een pastoor het moeten gaan doen? Ja. Of werkt dat en zo priest, niet in de communie? Jawel, toch? De ja. Maar het is toch onwaarschijnlijk. Ongelooflijk. Ja, ik denk dan altijd van... Kom aan, ik hoef me er niet mee te moeien, uiteraard, maar het is twintig... Maar je gaat het toch doen, hè? Ik voel het. Ik? Ja, nee, ja, ik heb het zelf gedaan, hè. Ja, en? Communie? Ja, de kerk is dan nadien echt afgebrand. Ja. Nee, dus echt, die kerk is effectief ook afgebrand. Ja. Alleen, een paar jaar later dan. Hè. De... Dat is toch vreemd. Ja, het feit dat die, dat die pastoor zijn keuzes maakt. Uh, en dat er een heleboel ouders zeggen van... Kunnen we dit niet anders organiseren? Dat ze daar niet voor openstaan. Ja, dat hij daar niet voor open staat. Voor dialoog. Ja. Maar goed, ja. Moeilijk verhaal uiteraard. Maar misschien ben je zelf van de buurt daar... en heb je het uh, allemaal kunnen volgen. Ja. Deel gerust even jouw verhaal en in de app van Radio 2. Die is open vanaf morgen en vanaf vanmorgen. <laughs> Peter en Kim. WRT Radio 2. Dat is nog een beetje Gustaf Euforie. Ja, ik hoor het. Dit liedje heb ik gemist hoor. Steven Sanchez en Until I Find You. George, Goedemorgen. Wereldkampioen wielrennen Remco Evenepoel moet uit de ronde van Italië door een coronabesmetting. Net gisteren kon hij de roze trui nog terugwinnen. Het is al de zesde renner die na één week de Giro moet verlaten door corona. De roze leiderstrui is nu voor Geraint Thomas. En een kwart van de Vlamingen zegt moeite te hebben om rond te komen. Dat blijkt uit de stemming van VRT Nieuws en de Standaard. Veel Vlamingen zijn ook heel negatief over de algemene economische toestand in ons land. Blijkt nog uit die grote bevraging. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nicky van Driessen. Het burgerpanel van Kaprijken is voorstander van een grotere Meetjeslandse fusie. De meerderheid koos voor een fusie met Assenede, Sint-Laureins en Eeklo Op voorwaarde dat Kaprijken zijn landelijke karakter kan behouden. Het was vooral de vraag of Eeklo erbij kan of niet dat het burgerpanel bezighield. Het advies van het burgerpanel, bestaande uit inwoners van Kaprijken, is niet bindend. Uiteindelijk is het aan het gemeentebestuur om alles te beslissen. Ook de panels in Assenede en Eeklo waren al voorstander van zo'n grotere fusie. Het bestuur van Sint-Laureins ziet dat voorlopig minder zitten. Maar mocht het ervan ...kan het de nieuwe fusiegemeente een bonus van 25 miljoen euro opleveren... ...plus een extra jaarlijkse tegemoetkoming van 1,9 miljoen euro. De politie van Gerardsbergen organiseert een infoavond over cybercriminaliteit. De politie doet dat na een toename van het aantal slachtoffers in hun zone. Er worden steeds meer aangiftes gedaan, die variëren tussen de tientallen tot duizenden euro's. De infoavond wordt georganiseerd om inwoners bewust te maken van de gevaren van cybercriminaliteit. Tijdens deze avond worden concrete voorbeelden besproken en tips gegeven om de kans te verkleinen dat mensen slachtoffer worden. De infoavond vindt plaats op 31 mei. De vroegere discotheek De Truweel in Sint-Lievens-Essen wordt afgebroken. De discotheek was vooral in de jaren 80 en 90 heel populair. Daarna ging het bergaf met de zaak. Op de plek komen nieuwe wooneenheden. sint Sint-Lievens-Essen bij Herzelen was ooit het bruisende centrum van het uitgaansleven in Zuidoost-Vlaanderen. Met op een bepaald moment vier discotheken daar in de regio. Op de spoeddienst van het Vitas ziekenhuis in Sint-Iklaas is een vrouw van 47 gearresteerd. Ze was ontevreden over haar behandeling en ze stelde zich agressief op tegen het verplegende personeel. De politie was verwiddigd omdat een dronken vrouw de spoeddienst op stelte zette. Ze was agressief zowel naar de politie als naar het personeel toe en ze is door de politie ook meegenomen om een nachtje in de cel te gaan ontnuchteren. En in Frankrijk heeft Greg van Avermaat uit Hamme de eendagswedstrijd Boucle de Lolen gewonnen. Hij bleef in in de heuvelachtige wedstrijd in Bretagne voor Florian van der Meers Voor Van Avermaat is het zijn eerste overwinning in meer dan drie jaar en daar ben ik zeer blij mee reageerde hij achteraf. C'est dit Guy Hulpe gagné, c'était longtemps. Certainement pour l'équipe AG2, j'ai jamais gagné. Quand même c'est c'est important pour gagner la course et je suis trop content de prendre de boucle de ronde dans mon dans mon palmarès. Greg Van Avermaat stopt binnenkort met wielrennen. Hij is aan zijn laatste wedstrijden bezig momenteel. Vooral een droge maandag vandaag in Oost-Vlaanderen. De kans op lokaal een buitje blijft wel de hele dag hangen. Het is bewolkt met een stevige koele wind... waardoor de temperatuur wat zakt naar maxima 15 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen kan je zoals steeds vinden... in de app van VRT Nieuws. Toen maar even kijken of er al problemen zijn. Goedemorgen, goedemorgen. Goedemorgen. Dag Mona, vertel eens. Op de Antwerpsring naar Gent vertraag je nu toch al een 20 minuten... tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel. En wie naar Antwerpen wil, die schuift een kwartier aan vanaf Massenhoven. Hoe staat het nu weer al? Dus in Berlaar-Heikant heeft de pastoor gezegd van... Ik wil een klassieke mis, Anders doen we geen communiviering. Dan zijn ze maar in een tent gaan vieren. Wie heeft dat nu gedaan precies? We krijgen reactie van Patrick van Dijnzen uit de Sint-Laureins. En hij zegt, het was een andere pastoor op rust... die dan in een tent de viering heeft verzorgd. Oké, okay, ja, kijk ja. Ach ja, communifeesten. Wie zijn ze? Waarom? Het lijkt wel alsof technologie ons steeds meer opsluit. Ons steeds meer doet stilstaan. Maar hoe meer we bewegen, hoe meer we beleven...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 En een much future kids can only lead to no better. Alles Suns and already know how that feels. Zeg eens, ja, Kerel. Dat is goed zien. Sil en Adams en Killer. 20 voor 7. Vivian de Vriese die laat nog weten. Goedemorgen, fijn om jullie terug te horen. Dankjewel en dankjewel ook Siska Scooters en al haar hete beren. Ja, ja. Het mooie was, uh, vrijdag was de letterlijke. Het was uh, ja, van Gramberen. Dus, heette van Ja Ja, ja, ja. ja, ja, ja dat. Ik wil even op zijn voornaam niet komen. Het was Maarten, uiteraard. Ja. Maar dus Vivian ligt nog na te genieten in haar bed. Fijne dag. Ja, goed, hè. Fijne dag ook. En Rita, ik had nog weten in verband met het verhaal van Berlaar Heikant. De pastoor die geen communie wou doen... In het Nederlands, maar echt een Latijnse kerkdienst wel. En de kerk in is zit ook vol met veel jonge mensen te danken aan pastoor van Dalen. Ja, het scheelt toch van pastoor tot pastoor. Je hebt echt zo van die moderne pastoors die heel leuke missen geven. En die er nog voor zorgen dat er jonge mensen komen. Ja. Ja, Gustaf, dat zou een goede pastoor zijn. Oh, Gustav. Samen zingen. Gustave ja, zou alles, ah, alles goed zijn. Stel je voor dat elke zondag wordt een Gustave. Ja. Ja, dan zou je toch wel. Ah, misschien moet ik wel gelovig worden. Dat gevoel. Ja. Nou, ik denk het zal niet Ik gebeuren. geloof in Gustave. Ja, dat, dat is een nieuwe religie. Ja, Gustave, het maffe was. We hebben, um, voor de mensen die het niet gevolgd hebben, het Eurovisie Songfestival, We zijn zevende geworden. Maar in de halve finale waren we maar net, net door. We zijn achter geworden met Gustave. Dat gek is. Wat? Onterecht, onterecht toch. Ja, het publiek had hem dan precies wat minder punten gegeven. En schandalig, Nederland, die hebben ons maar vier puntjes gegeven zaterdag. Jaloers, jaloezie. Ik snap het niet. Ik snap het. het is al jaren dat wij geen of weinig punten krijgen van Nederland. Ja. Terwijl ja, hun kandidaten er aan uit. Ik word er een beetje emotioneel van. Mm, gaat het? het is beter. Nee. Zeg maar het publiek daar ging toch echt uit de bol voor Gustav. Er waren twee acts in de halve finale waar ze helemaal loco voor gingen. Dat was Gustave en die mensen van Australië. Zo'n rockband was dat, Voyager. Ja, ja. ja, je voelde dat door het tv-scherm komen. Zevende, komt helemaal goed. Hier ligt een Gustave hoed. En die kan van jou worden. Hoe dat precies zit, dat hoor je over een dik half uur. Het is echt een goed verhaal. Op wie ben jij verliefd? Verliefd? Ja. Ik ben momenteel niet echt super verliefd. Ik hou van mijn man. Oh. Uh, oh ja, ik ben eigenlijk wel verliefd. Dit, ja, dat, dat gaat zo in vlagen als je heel lang samen bent. Maar eigenlijk ben ik nu wel verliefd. Ja. Maar dus nooit op niemand buiten mijn man. Toch niet? Nee. Okay. Ja, Ik heb zoiets iets nodig. Waarom vraag je dat? Ja, ja verliefd op Chris Lomme. Goedemorgen, ah. ah. het is 18 voor 7. Dit zijn de kreuners. Ah.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 Meisje met het blonde haar. Ik was ver. En verliefd op Chris Lommer. Goeiemorgen, zeg. Het is 14 voor zeven. Maar van de regio. Ah, oh mij ook gemist. Ja, we hebben zoveel gehoord. We hebben veel berichtjes gestuurd. Ja. Ja. Oh. Ze is wel gisteren naar Beyoncé geweest, dus ben ik eens benieuwd hoe, hoe inform ze is. Heb je veel berichtjes gekregen van Margot? Ja, jij niet? Nee, niks. Ah, Vreemd. Nee, heel, helemaal, helemaal, helemaal niks. Margot van de Regio. Goedemorgen. Ja, ik ook niet van u, hè, Peter? Oh, dus wel. Oh, hebben, hebben, hebben. Hebben, ah, ja. hebben, hebben. Hebbe. Geen rennen, oh, hebbe. hè, Peter? Oh, hoe was Beyoncé? Oh, ik ben nog altijd een beetje sprakeloos. Echt, ik heb het gevoel dat ik God gezien heb gisterenavond. <lacht> um, nee, echt. Ik heb het geluk dat ik Beyoncé al een paar keer live heb kunnen zien. Maar gisterenavond heeft ze zichzelf echt compleet overtroffen. Die show was visueel zo, zo sterk. Um, ik weet niet of je er al iets van gezien hebt. Ik heb een, een story gemaakt op de Instagram van Radio 2... Maar haar podium was gigantisch. Dat leek het Koning stadion op te eten. Gigantisch grote schermen, waardoor je echt haar, haar dansmoves minutieus kon volgen. Haar outfits waren fantastisch mooi. En ja, haar stem. Ze is echt de, in mijn ogen de beste levende entertainer die op dit moment op de planeet rondloopt. Dus uh, ik ga hier nog dagen goed van lopen. Echt, maar Margot, die, uh... Margot is ook verliefd. Ja, is hij <laughs> beter dan uh, Lorraine bijvoorbeeld? Ja? Maar Peter is. <laughs> het is als vloeken in de kerk van Bij Rijkant. Jongens toch. Ja. Sorry, hè. Just ask. Ja, Beyoncé. Ja, ze heeft goede dingen, maar ik, ik vind het nog altijd wel. Uh, Stop ja. nu met praten. Ja. Ja. <laughs> het is voor je eigen goed. Of Margot gaat jou nooit meer berichten sturen. Ja. Nee. Oké, okay, ik ga even. Uh, <treeks> ziezo, Zeg maar Margot van de regio vooral. Ja. Je kruipt alweer naar een regio. We zitten in een molenstraat in Balichem-Oosterzee. Vertel eens. Ja, want daar staat een zeer speciale boom. Een van de vijf oudste van Vlaanderen zelf. Maar er is vooral iets uh, speciaals aan de hand met die boom, want het spookt daarin. Dat hebben ze mij toch verteld. En dat wilt iemand mij heel graag laten zien. Oh. En daar horen jullie dan straks rond ja, kwart voor negen alles over. Het spookt, we hebben een kleine... Misschien is het Beyoncé in de boom. <lacht> ik met, hoop het. Die ons komt opeten. Zijn we een kleine reactie van het spook? Hallo, ik ben Koen Krukken. Stel je voor, <lacht> dat zou heel bijzonder zijn. Je hoort het allemaal, het gebeurt rond kwart voor negen Goedemorgen, morgen. Marco.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 Yet yeah, your opinion's so strong, even when you're wrong But that feels like power to you Must have forgot who you're talking to I am your mother, you listen to me Stop all the mansplaining, no one's listening Shh. Tell me who gave you the permission to speak I am your mother, you listen to me You just a bum-bum-bum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 Heel mooi. Ik heb een mooi verhaal over Mother. Het was gisteren moederdag. en Dan stuur ik elk jaar bloemen aan mijn mama. En uh, niet, ik was het echt niet vergeten. Hè. Maar zaterdag heb ik een mail gekregen van iemand. En die heeft even mijn leven veranderd op dat moment. Ja, vertel dan. Straks. Eerst Marvin Gaye. Vroeger zegt Sexual Healing van Marvin Gay. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Morgen luister Je had iets zes voor zeven bloemen gestuurd, Charlotte? Naar mijn mammatje. Mijn ja, ja. Hoe groot is mammatje? Kleider dan ik ben. <laughs> Zo mag je dat zeggen. Ja, ja Kim? Uh, ik ben een Antwerpse. Hè. Dat hadden mensen uh. waarschijnlijk nog niet gehoord. Maar, uh, dus bij ons is dat op 15 augustus. Ah, ja, dus wij vieren dat wel een beetje, want ja, moeders verdienen er eigenlijk wel twee. Dus uh, we pakken dat twee keer mee in Antwerpen. Maar eigenlijk was het niet gisteren. Marleen Brame uit uh, Dilbek is uh, heel nieuwsgierig naar het verhaal. Ja, dus ik toch? stuur normaal gezien elk jaar bloemen aan mijn moeder. Maar dat komt meestal samen met het Eurovisie Songfestival. En ik moet dat een beetje plannen allemaal, ja. Maar nu heb ik een, een mail gekregen op zaterdagavond. Dat ik dacht van, amai, dit moet ik echt niet meer meemaken. Goedemorgen. Dus ik stuur normaal in bloemen, ik regel dat dan. En er is een bloemist in de gemeente waar mijn ouders wonen, die ik dan even check of bel van Zeg Kurt, kun jij bloemen sturen aan mijn moeder? Eh, budget, dat bla bla, dat soort dingen. En nu, ik zeg maar, ach, ik moet hem bellen, ik moet het mailen, ik moet het doen. Ik doe het niet. Ik krijg tijdens de commentaarpresentatie van het Songfestival een mail van hem. Dag Peter, Kurt hier. Ja, ik weet, je hebt het druk druk druk. Het is heel vrijblijvend. Maar uh, als ik morgen bloemen moet leveren voor je mama, laat zeker iets weten. Ik voelde mij zo een oen. Zo van, kom maar, je hebt dat er niet gewa ik, heb dat, ik heb dat nog altijd niet in orde gebracht. En dus die mens heeft, dat voor mij, heeft er voor mij aan gedacht om dat in orde te je brengen. Echt geluk met Kurt. Wat een held eigenlijk. Ja. Ik vind het ook super sympathiek. Kudo's aan Kurt. Echt waar. Die heeft jouw uh, zonpuntenbak gered hoor. Echt, hè? Kurt de Laruel uit Waarschot. Kan je niet maken, Peter. Kom aan, tandje bij. Bloemen zijn geleverd. Ik heb gebeld aan mijn mama. Ik ga haar van de week ook even bezoeken. Komt goed. Je weet ze dat hij het eigenlijk vergeten was. Sorry, moeder. en hold the line, het is twee voor zero. Bestaal nu je dovi en krijg 20% korting op je keuken. En een gratis vaatwas. Wij maken uw keuken in België. En in de categorie betaalbaar rijden gaat de prijs voor zelfstandigen van het jaar naar Paul de <tie> Straf op Paul. Merci. Ja, dat zag ik niet aankomen. De fiscaliteit van onze wagens verandert binnenkort en mijn boekhoudster Marie die gaf mij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 Altijd slim. Welkom bij Dovi Keukens. Dovi lanceert nieuwe trends. Kom langs en ontdek het zelf. Bestaan nu en krijg 20% korting op je keuken. En een gratis vaatwas open op hemelvaart. Dovi Keukens. Wij maken uw keuken in België. Het is 7 uur bijna. Maar hoe kun je die jas van Tom Waas nu binnenhalen op die hoed van Gustave en het goede doel steunen? WFD Radio 2 Het belangrijkste nieuws van 7 uur krijg je van Charlotte Krul. Goedemorgen. Remco Evenepoel heeft corona en moet uit de ronde van Italië. Een kwart van de Vlamingen zegt moeilijk rond te komen. En in Turkije komt er wellicht een tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Wereldkampioen Remco Evenepoel moet dus de ronde van Italië verlaten omdat hij besmet is met het coronavirus. Hij testte positief bij een routinecontrole. En Christophe van der Goor, dat nieuws komt toch als een verrassing na zijn overwinning gisteren. Terwijl Evenepoel won weliswaar de tijdrit, werd opnieuw leider, maar zijn blik achteraf en zijn nasale stem wel die sprake boek delen. In de vooravond heeft de ploegdokter hem dan getest met het gekende resultaat. Dit is uiteraard een enorme dreun, dat spreekt voor zich, voor hemzelf en voor het team dat na de Vuelta-overwinning vorig jaar een stap voorwaarts wilde zetten. Evenepoel was dit jaar amper een dag of vijf thuis, altijd aan het koersen of aan het trainen voor dit ene doel. Wat nu het volgende doel zal zijn, uiteraard veel te vroeg om het daarover te hebben. Maar dat hij met een virus in zijn lichaam gisteren alsnog de tijdrit won, dat is wel een straffe prestatie. Hè? Een kwart van de Vlamingen zegt moeite te hebben om rond te komen. Dat blijkt uit de stemming, een onderzoek in opdracht van VRT Nieuws en De Standaard. Vooral mensen met een laag inkomen hebben het moeilijk. En in die groep zegt zelfs 40% dat het moeilijk is om rond te komen. Veel Vlamingen zijn ook heel negatief over de algemene economische toestand in ons land, zegt professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen. Als er nu gevraagd wordt, van, is de armoede gestegen, is de ongelijkheid in inkomens gestegen, is de vermogen?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 De koopkracht zo stabiel is gebleven, niet alleen nu tijdens deze periode van hoge inflatie, maar ook tijdens de periode van corona. Maar goed, we kunnen alleen maar vaststellen dat dat niet in de perceptie van de mensen hetzelfde effect heeft. Er is voorlopig nog geen winnaar van de presidentsverkiezingen in Turkije. Het is dus nog niet duidelijk of huidig president Erdogan na twintig jaar kan blijven. Daarom wordt er waarschijnlijk binnen twee weken een tweede verkiezingsronde georganiseerd. Jens Fransen, je bent voor ons in Turkije. Wat zijn de laatste cijfers daar? Meer dan 98% van de stemmen zijn geteld hier in Turkije en geen van de kandidaten van de presidentsverkiezingen haalt meer dan 50% wat nodig was om te winnen in een eerste ronde. Huidig president Erdogan die zat er nogthans met 49,3% wel heel erg dichtbij. Oppositiekandidaat Kemal Kilic Daroulou, die haalt 45% een pak minder dan de peilingen voorspelden. Aangenomen wordt nu dat die twee favorieten het binnen twee weken rechtstreeks tegen elkaar zullen opnemen. In het Koning Boudewijnstadion in Brussel hebben meer dan 50.000 fans het concert van Beyoncé bijgewoond. Het was zeven jaar geleden dat ze nog eens optrad in ons land en de fans vonden het super. Het was geweldig, echt waar. Ik ben super blij. Ik had erover dromen, ik heb er geen woorden voor. Het is gewoon geweldig. Hoe was het? Het was fabulous. Beyoncé was on top. Oh, yeah, bring it up, Beyoncé. Het was zo so fabulous. Oh, I love the queen. In de Champions Play-off van het voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen van Genk. Genk-trainer Wouter Franken zag dat het moeilijk was tegen Union. Als je een slechte wedstrijd speelt dan ben je zelf niet. Dat is gewoon zo. Maar ik denk vooral in de eerste helft was het mannen tegen jongens. En daar is eigenlijk alles mee gezegd. We, zaten, we wonnen geen duel, we pikten niks op, uh, ja, te weinig grinta, zal ik het zeggen, om, om zo'n uh, zo woord te gebruiken in, uh, in de ploeg. Door de overwinning is Union Tweede op één punt van leider Antwerpen. En dat woon gisteren met 3-2 van Club Brugge. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Wel, aan het Stadspark van Sint-Iklaas is het vangen van de agressieve nijlganzen mislukt. En er is meer cybercriminaliteit in de politiezone Geraarsbergen. Daarom komt er een infoavond voor burgers. Het wordt een pak koeler vandaag, maximaal 14 graden. Dat komt door een stevige noordelijke wind. Blijft grotendeels bewolkt deze maandag. Tegen de avond pas opklaringen en de hele dag kans op wat regen. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen hoor je om half acht en vind je in de app van VRT Nieuws. Dat weer, dat is wat het is natuurlijk. Maar even kijken naar de problemen van het verkeer. Mona, goeiemorgen. Goedemorgen. Goed uitkijken op het knooppunt sint nijs westrum als je van op de B402 uit Gent komt en de E40 naar de kust op wil... want daar ligt een betonblok en dat is gevaarlijk. Richting Antwerpen beginnen we met een lange file... van een half uur uh, vanaf Massenhoven op de E313... want daar is de rechterrijstrook versperd door een ongeval. Verder de gebruikelijke files richting Antwerpen. Op de Antwerpsring naar Gent vertraag je een half uur... tussen Merksem en de Kennedy-tunnel richting Berg. Op Zoom wat aanschuiven op de A12 bij Ekeren. Richting Brussel hetzelfde, vanaf afliegem. En op de E17 van Kortrijk naar Antwerpen is bij de Pinte de spitsstrook dicht door een defect voertuig. De dag is begonnen en hij is goed begonnen. He he. Goedemorgen, morgen, jouw dag begint. Goedemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Alive. This city is at tight, suffocating lonely in the crowd. I'm surrounded.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 En waren naar Beyoncé. Hey, hey, hey! Morgen. Je maandag begint. Spelen we precies te weinig? Ja, ik vind het wel. Ja? Ja, maar ik heb hier uh, niet veel te zeggen, hè. Ja, wel. Wil je zo meteen even Beyoncé horen? Heel graag. Ja, en welke als een leven in een kooi of, uh, of een ander... van haar. Alleen <lacht> <Ja. lacht> Peter. Nee. Oké, okay, ik zal misschien straks even uh, Beyoncé. Ja, ja. ja, als je Margot en mij te vriend wil houden. Zoek dan maar eens in je platenbak. Ja, maar deze, jullie zijn collega's. Dat is weer anders natuurlijk. Hè? Zijn wij geen vrienden van jou? Dat, dat gesprek heb ik al een paar keer met mensen gehad. Maar, lieve luisteraar, misschien heb jij nog een goed idee voor een Beyoncé. Je bent even aan het bekomen, zie ik. Het is vandaag maandag 15 mei. Het is de dag dat je hoorde op Radio 2 dat Remco even een Evenepoel uit de Giro stapt. Dat is toch echt wel pittig, hoor. En um, precies toch een beetje minder dan van het weekend dat weer. Ja, een beetje wolken, een beetje regen zou het kunnen zijn. Goeie korte week, want uh, donderdag is er hemelvaart. Dan fietst Margot van de Regio de duizend kilometer van Kom op tegen kanker. En met Kom op tegen kanker werd hebben daar een goed plan mee. Weet je nog dat we af en toe kleren vroegen van, uh, van BV's? Jean-Marie Pfaff, dat is nu heel ironisch, was de eerste. Die heeft zijn, uh, zijn hemd gegeven. We ja. we daar ja. allemaal handtekeningen van die mensen laten opzetten. Wie hebben we nog allemaal gevraagd, weet je nog? Ja, tuurlijk. Zeg, ik, ben niet, uh, ik ben geen vis in een bokaal. Hè. Nee, nee. Ik weet het allemaal <lacht> heel goed. Eigenlijk is het ook de jas van Tom Waas, hebben we afgesnoept. Uh, de, het shirt van Madonna. Nee, nee, niet van Madonna, van Jani, maar Madonna staat erop. Een, ja. een roze t-shirt. Uh, dan ja, een hele belangrijke nu natuurlijk: de hoed van de nummer 7 van het Eurosongfestival. Song Festival. Ja. Gustaf. Een hoedus. En die schoenen van het... De schoenen, ja. ja. Die blinkende disco schoenen, de 45. Nee, nee. <laughs> Tom Waas, die, die jas heeft hij gedragen tijdens de opnames van het verhaal van Vlaanderen. Ja. Oké, okay, goed luisteren, luisteraar. Nu woensdag kun je een hele dag sms'en en op die manier bieden op één van die stukken. Waarom zouden we dat doen? Eh, wel. Het kan met één sms, met honderdduizend sms'en, maakt niet uit. Kost je één euro, dan doe je mee met... Peter van de veiling. Ach, oh, goed gevonden. Oh, ja, dat pakken. Dummie. Ja, is het is een veiling. Ja, je denkt van ja, maar ja, van de Veiling, is dat geld van jou dan? Nee, nee, nee, nee. Het is een Radio 2 veiling die heel de dag duurt hier bij ons en de opbrengst is voor kom op tegen kanker, ja. voor kankeronderzoek, want jij kent sowieso iemand. Iedereen kent iemand met die vreselijke ziekte of die ermee te maken gehad heeft of je hebt er misschien iemand aan verloren. Dat Helaas, ja. Dus we gaan het, uh, we gaan het het fijne, het leuke aan het uh, andere koppelen, namelijk de goede zaak. Dus goed nadenken. Van wie zou je iets willen binnenhalen? Ja, yeah. <tie> wat, wil, wat wil jij? Uh, ja, de noot vind ik wel tof. De hoed? Zo, op dit ja, moment wel. Van... Jij ook, Charlotte? Ja, ja, ja, ja tof. de noot is goed. Hè? Ja. Dan pak ik de jas wel van Tom Baas. Oei. Ja, die jas uh, moet er wel iets over vertellen. Oei. Die rits is kapot. Ah. Ja, oh, dat is Ton dat, dat is het verschil natuurlijk. Ja, dat is een wilde man, hè. Ja. Wij doen onze jas uit. Wij doen die iets open. Ton Wazi gebeurt ja, ja. ja, dat wordt echt, dat is dat... Ook extra goed. Dat lichaam spat uit die jas. Allee, ja, ja. Um, denk er even over na. Het gebeurt woensdag allemaal. Zo meteen op radio2.be. Klik je op uh, Peter van de Veiling. En dan kun je zien wat er allemaal... Ja, we hebben een, een filmpje gemaakt, hè, om het te tonen ook. Ja. <lacht> het bijzonder worden, denk ik. Dat is juist. Ja, ja weet um, je nog? Een liedje spelen van <laughs> Beyoncé. Dit is, is Ed Ja. Ook goed, hè? Heb je iets tegen het Sharon?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 And I thought a few drinks, they might help It's been a while, my dear Dealing with the cards, life dealt I'm still holding back these tears While well, my friends are somewhere else I pictured this year a little bit different When did it February? A step in the bar, it hit me so hard Oh, how can it be this heavy? Every song reminds me you're gone And I feel the lump form in my throat Cause I'm here alone Just dancing with my eyes closed dus een unieke veiling met allemaal mooie, mooie kleren van bekende Vlamingen, van Tom Baas, Natalia, Janica Zaltzis, Gustaf, Ik we er nu nog eentje vergeten? Jean-Marie Die was het inderdaad. Een hemd, een jas, schoenen, een hoed, een t-shirt en je kan daarmee de goede zaak steunen, kom op tegen kanker. Dus hou je gewoon je sms-toestel klaar, dat is een telefoon nog altijd tegenwoordig, woensdag dan gebeurt het allemaal. Maar terwijl je die smartphone hebt en je wil meespelen met punto-punto, twee woorden moet je Even appen, dat is Punto en Punto. Je hebt daar nu even de tijd voor. Lang genoeg en zometeen gaan we spelen. Het gebeurt allemaal over ah, een half minuutje. Christel van Dijk kijkt in de spiegel en ziet Kautar en la Zelfs al moet ze presenteren met piepoogjes, ze maakt altijd een feest van de ochtendshow op M&M. Maar hoe kijkt ze naar zichzelf en naar het leven? Ik heb een heel goede vriendin die altijd tegen mij zegt dat als ik een ruimte binnenkom dat ik de vrolijkste persoon in de ruimte ben. Ik heb heel erg gestruggeld met mijn um, zelfbeeld uh, en met hoe ik eruit zag in het middelbaar. Christel confronteert Kautar La Rouge met zichzelf. De Spiegel, een podcast van Radio 2. Beluister alle afleveringen nu in de app van VRT Max. Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. Goedemorgen dag Marleen de Smet uit Zingeme in Hoofd vlaanderen Ja, goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Marleen, jij bent klaar voor de dag. Ja, zeker. Een vooral... beetje zenuwachtig, maar ja. Oh, waarom? Oh nee, maar ja, dat hoort erbij thuis, weet je dat zo. Ja, alleen weten ze dat niet, maar nu zijn je er zelf voor. En ja, hopelijk gaat het lukken. Hè? Het is altijd gemakkelijker om mee te spelen als je niet zo op antenne bent. I ja, ik snap het. Even. Oh, dat Vergeet even dat niet, wij he? er dat zijn. Doe alsof je thuis ja. zit en je moet je ja. daar niks van aantrekken. Het is wel zo... Uh, we, ja, laten we, laten we hopen. Ja. Beetje zoals je gemeente eigenlijk, waar je woont. Zingen, dat zou uh, ook ja. een goede opwarming kunnen zijn. Oh. Ja. Marleen, Marleen, Marleen, Marleen. We gaan spelen, spelen, spelen. Zometeen start de klok ja. van Punto Punto. Je krijgt vragen. Telkens één letter van het antwoord. Vul gewoon aan en bij drie juiste antwoorden win je een exclusieve morgenmok. Morgen Snel spelen ja. en meteen passen als je het antwoord niet weet. Ik wens je ja. veel succes. We beginnen met de P. De P van... Kim, welke P zou je... De P van... Peter van de Veiling. Ah, <laughs> mooi goed. Ja. Welke P lijkt op een waterslang en is heerlijk in het groen? Een paling. Welke Q is Camille Parker Bels intussen? Queen? Welke R heeft een president als baas? Oh, republiek, pas, pas. Oh. Wauw, wauw, wauw. Wow. Dit is echt een hele mooie geweest. Welke P ja. lijkt op een waterslang en is heerlijk in het groen? Dat was inderdaad een behaling. Ja, sorry, lekker hè. Ja. Ik hebben dat wel graag. De Queen, Camilla Parker Bowles, is intussen ook een Queen, want Charles is King geworden. En welke R heeft een president als baas? Je was aan het twijfelen, maar het was niet nodig. Een republiek. Komt maar ja... Op, oh. Marleen! Joehoe! Ja, het welkom, Ja! Dankzij ook mijn collega. Yes, yes, yes. Oh, Heerlijk zo. Oh. Geniet van de dag. Geniet van de exclusieve Zeker. Goeiemorgen Morgen ook. En als je denkt, ik kan het even goed. Punto Punto in de app van Radio 2. Dankjewel. Vanaf nu. Ja. Dag Marlene. Dankjewel. Dankjewel. Speel morgen zelf mee en win jouw goeiemorgen morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Rock your Everybody yeah. Rock your body yeah. Again, brothers, sisters, everybody say same? Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I Dan kijk oh, zeker mee in de app van Radio 2 of PRT1. Luc van der Poel uit de Ole zegt, zegt... Hey, Je danst zeer goed, Kim, zegt mijn dochter. Hij zei niet Kim, misschien was het over... Nee, dat kan niet. Het ging wel zeker over mij. Ja, het ging wel over jou. Zeer ja, hard. Ja, ik ben even losgegaan. Er beleefde heel veel dingen. En dan hebben we Beyoncé nog niet gesproken. Ja, laat maar komen. Ik heb een heel goed liedje van Beyoncé. Ja. Ja, ik denk het beste liedje dat ze ooit gemaakt heeft. Ja, laat maar komen. Ja, uh, maar nu nog niet. Het is eerst... Uh, ah. Ja, nee, ik, ik ga het zo meteen uitleggen. Veronoven. Dat is creativiteit. Met tegels, parket en badkamer. Het is eerst aan de Beyoncé van het weer. Goedemorgen Sabine Hagedoorn. Ja, goedemorgen Peter en Kim. <laughs> Dag, Sabine. Ah, Sabine, Sabine. Ben hey. je naar Beyoncé gaan kijken? Nee. Het is zeer moeilijk om aan kaarten te geraken. Niet dat waar. is waar. Dat is waar. Maar hey, je hebt naar het weer Zoveel gekeken. Zoveel wachtende voor je. Ja, dat ja, is absoluut. echt Ja, absoluut. Ja, ook heel boeiend hoor, want uh, ik zie dat de eerste buitjes de kuststreek uh, stilaan aan het bereiken zijn. En dus uh, stilaan, ja, vanaf het westen trekt een storing over het land, maar het gaat zeer traag. Dus dat wil zeggen dat in uh, het oosten, want het land in de provincies Limburg en Luik, het eerst nog zonnig wordt. Eh, of toch, dat die zon krijgen. En dus uh, kort na de middag zal ja, die buige regen ook in het centrum geraken. En dan uh, later ook in de loop van de namiddag, later namiddagavond, ook in het oosten. En dan dan gaat het alweer wat opklaren in het westen. En daar waar ze nog wat zon krijgen, zitten ze in de warmere of zachtere luchten en halen we 18 graden. 15 graden voor Brussel en dan in het westen ja, toch een paar koelers met 12 graden. En ondertussen gaat die wind ook aantrekken, kiezen voor het noordwesten en wordt matig aan zee soms vrij krachtig tot zelfs krachtig. En in het oosten blijft het dan nog lange tijd geregeld wat regenen. Na de, na de middernacht volgen er nog een aantal buien. En in het westen en het centrum later wordt het dan niet alleen droog... zijn er ook brede opklaringen, minimaal tussen 4 en 10 graden. Ja, en dan even een paar wisselvallige dagen voor morgen en woensdag... met vooral morgen toch buien koeler. Niet meer dan 13, misschien lokaal 14 graden. En dan woensdag nog een paar buien, lokaal, tot 14 of 15 graden. Maar dan vanaf donderdag ja toch zonnige lente. Redelijk zonnig, oh. stilaan zachter ook. En tegen zaterdag, Peter, halen we dan 18 graden. Oh, kijk. Heerlijk, hè? Ja, ja, vaart weekend. Het wordt een mooie, voelt je dat nu al. Dank je wel, Sabine toch. Kijk, en dit is al een beetje de lente, hè.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 Lepeltjes gewijs. De sterren doen onnozel en de maan is een bladijs. Nergens heen en toch op reis. Mm -hmm. Lepeltjes gewijs. En we dromen van een kruimeldief dieven van een koleschop. En die koleschop maakt grote zorgen klein.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 En dan gaan Morgen dat je Zeno Gilliams uit Zeno. Goedemorgen. Ja, je wilt even, even reageren. Vertel eens. Ja, dat je een goede keuze hebt gemaakt door Bart Peters te kiezen in de plaats van Queen B, Want uh, dat is toch wel een ander niveau, Oh, Bart Peters is hier in, in Vlaanderen steengoed. Maar Beyoncé komt er nog aan hoor. Zeno, ik voel het. <laughs> Zeno, je hebt ergens gelijk, maar ik heb denk, het beste liedje van Beyoncé dat misschien zelfs jij zal meezingen. Hoor je zo meteen. Dank voor je reactie, man. Bye. Zo meteen. Het belangrijkste nieuws uit je regio, maar eerst dit...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 Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nikki van Driessen. Het burgerpanel van Kaprijke ziet een fusie met Eeklo erbij wel zitten. De meerderheid koos voor een fusie met Assenede, sint laurijns en Eeklo, op voorwaarde dat Kaprijke zijn landelijke karakter kan behouden. Het is nu aan de gemeentebesturen om verdere stappen te zetten. Het advies van het burgerpanel is niet bindend. Ook de panels in Assenede en Eeklo waren al voorstander van zo'n grotere meetjeslandse fusie. Het bestuur van sint laurijns ziet dat voorlopig minder zitten. De agressieve ganzen in het Stadspark van Sint-Niklaas zijn nog op vrije voeten. Het was de bedoeling ze het voorbije weekend te vangen en te laten inslapen. Maar brandweer en dierenpolitie konden ze niet in de vallokken. De jonge kuikens konden wel overgebracht worden naar het dierenopvangcentrum van Kieldrecht. De neelganzen zijn een probleem omdat ze andere dieren en wandelaars aanvallen om hun kroost te beschermen. Ze hopen dat nu de kuikens er weg zijn, de rust zal weerkeren in het Stadspark van Sint-Niklaas en de ganzen gewoon vertrekken. Op de spoeddienst van het Vita ziekenhuis in Sint-Iklaas... is een vrouw van 47 gearresteerd. Ze was ontevreden over haar behandeling. Ze stelde zich agressief op tegen het verplegend personeel. De politie was verwittigd omdat een dronken vrouw... de spoeddienst opstelde te zetten. En ze was agressief zowel naar de politie als naar het personeel... en is dus door de politie ook meegenomen... om een nacht in de cel te ontnuchteren. De politie van Geraasbergen organiseert een infoavond over cybercriminaliteit. Dat toetsen naar een toename van het aantal slachtoffers in de zone. Er worden steeds meer aangiftes gedaan, merken ze, en die variëren toch tussen de tientallen tot duizenden euro schade. De infoavond wordt georganiseerd om inwoners bewuster te maken van de gevaren van cybercriminaliteit. Tijdens de avond op 31 mei worden tips gegeven om de kans te verkleinen dat mensen slachtoffer worden. En in het molenwaterpark in Elene bij Zottegems, staat nu een inclusieve picknickbank. De zitbanken aan de tafel hebben een lagere instap... zodat ouderen makkelijker kunnen zitten... en er is ook plaats om voor lolstoelen en kinderwagens... om die daarin te passen. De inclusieve picknickbank staat in het parkje... waar het buurtcomité Helderwater een ontmoetingsplek wilde creëren... En het was echt nodig, zegt Ben Bono van het comité. Tijdens de gesprekken die we gehad hebben met de buurt, bleek duidelijk dat we vertellen van ja, heel leuk dat jullie als, als buurtinitiatieven een parkje inrichten. Maar daar moet er moet toch ook zeker plaats zijn voor ouderen en niet, niet enkel een speeltuin. Hè. Een van de, van de deelnemers zei, van uh, zorg ervoor dat wij ouderen ook kunnen spelen. Hè? En daarom is er ook een schaakbord in die picknickbank uh, gegraveerd. In de app van Veertien Nieuws kan je een foto vinden. Vandaag zit de wind de hele dag in het noorden. Die voert koele lucht aan met temperaturen die flink zakken tot rond een 14 graden. Het is bewolkt en het waait ook erg stevig. Er valt verspreid over de dag ook van tijd tot tijd wat regen of een bui. Later in de middag meer opklaringen en droger. En het wordt ook mooie weer zaterdag, dus uh, komt nog een goede binnen van Gunnar uit Afleghem. Goedemorgen Bart Peters, die staat nu zaterdag live op Rock Afleghem allen daarheen. Bij deze geregeld mona de problemen op de weg. Ja, het wordt drukker. Op de E313 van Antwerpen naar Lumme zijn bij Antwerpen Oost de midden- en linkerrijstrook versperd door een ongeval. Daar sta je wat in de file en daardoor ook op de Antwerpsring richting Nederland. Een kwartier bij vanaf Antwerpen Zuid, richting Gent vertraag je een half uur tussen Antwerpen Noord en de Kennedy Tunnel. Richting Antwerpen tot een half uur aanschuiven vanaf Haasdonk, één uur vanaf Herentals West, want in Massenhoven blijven twee rijstroken dicht door een ongeval van Hasselt naar Gent. Gent dus beter via Brussel en 10 minuten bij vanaf Aardslaar. Richting Brussel ook 10 minuten bij op de gebruikelijke plekken, maar op de E411 wel een half uur extra vanaf Overijsse, want de hoogte van het Leel naar het kruispunt is de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel beginnen de files aan te dikken tot 10 minuten of een kwartier van Grootbijgaarden tot Grimbergen. Ook 10 minuten file rijden richting Gent tussen Erpenmeren en Merelbeke. Op de E17 blijft richting Gent bij de pinten de spitstrook dicht door een defect Voertuig en er rijden nog geen treinen tussen Zottegem en Oudenaarde. Er waren mensen zo enthousiast over het optreden van Beyoncé gisteren in, in uh, Brussel. Ik ga erover dromen, ik heb er geen woorden voor. Het is gewoon geweldig. Ja, het kon over de ochtend gaan zijn ook natuurlijk, maar het is indrukwekkend. Hè. Bon, zo ik denk één van de... Ja, ik vind het echt het beste nummer van Beyoncé. Hij gaat willen meezingen. Wordt ook eens wakker met... Bijvoorbeeld in Alicante... Boek nu je unieke vakantie weg van de massa op elizawasheer.be. Wat ik leuker vind dan 100 likes? Iemand met wie het 100% klikt? Jij die de liefde van je leven ontmoet. Daar doen we het voor. Barship, vind de partner die echt bij je past. Dit is waarschijnlijk het geluid van je gemiddelde ochtend. Maar boek een vakantie bij Eliza was en je ochtenden klinken zo: de vakantie die je niet zocht, maar alles is wat je zoekt.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 Dat Beyoncé ook echt gewoon goed kan zingen. Dat ze niet alleen kan staan dansen in een badpak op een podium. Maar dat is zo fantastisch... Ja, dat, ja, dat hoor je toch. Dat, dat haar stem top is. Ongelooflijk. Beyoncé, gisteren in Brussel, en nu gewoon bij ons hier. Allee, qua ja, liedje dan toch. Love on top is... Het is 19 voor 8. morgen. Is een programma dat we elke morgen op een positieve manier proberen te maken. Positieve ochtend, ciao. Een programma van hoop. En soms is die hoop ook heel bijzonder. Zet hem nu even luider en kijk zeker mee in de app van Radio 2... en ook bij ons op VRT1, want we hebben een mooi verhaal. Het verhaal van Boven de Wolken. Het is een organisatie die ouders steunt van wie de baby doodgeboren wordt. Ze nemen ook foto's van de ouders met hun sterrenkinderen. Het is een ongelooflijk mooie en goede zaak. En we wilden erover spreken vanmorgen. Goedemorgen, Sharon Geirnaert van Boven de Wolken. Goedemorgen. Goedemorgen. Je bent zelf fotograaf, je hebt zelf een dochter verloren. Wanneer beslis je dan om een foto te maken of te laten maken? Bij mij zelf kwam dat eigenlijk vrij spontaan. Um, het is elf jaar geleden dat we Nina zijn verloren. Um, het werd bij ons gelegd als ze al overleden was. En ik zag haar voor de eerste keer zonder buisjes en ja, echt haar gezichtje. Mm -hmm. En dat was bij mij een klik van wauw. Die is zo mooi en ik wil dat nooit meer vergeten, dat beeld. Dat, uh, dat moet ik vastleggen. En we hebben dat ook zelf gedaan. Ik heb ook iemand laten langs, langskomen toen. Um, en ik denk dat als ik die foto's niet had gehad, dat mijn rouwproces er helemaal anders had uitgezien. Hoezo? Um, ja, ik kan haar nog zien. Ik kan haar ook laten zien aan um, de buitenwereld. Um, vrienden, familie die haar nooit hebben gezien. Um, toch wel belangrijk. Dan zij ook wel zien van dat is echt... Mijn kind, ik ben daar ook. Wij zijn daar ook super trots op, nog ja. altijd. Ja. Uh, ja. Dus je kijkt daar nu ook nog heel veel naar. Minder dan, dan in het begin, maar toch, ja, ze staat ook overal bij ons thuis. Uh, het maakt het ook bespreekbaarder naar anderen toe. Ja. Uh, ja, toch wel. Jullie zijn daartoe mee begonnen. Hoe reageert, ja, hoe reageert de buitenwereld? die zegt van ah, jullie hebben daar een foto van. Ja, ook Allee, eigenlijk. Eigenlijk is dat logisch toch, hè, dat je van elk kind, ook al, ook al is het doodgeboren, een foto hebt niet. Zeker, en wij krijgen ook echt enorm veel positieve reacties, euh, hele lieve woorden, dat we, echt, ja. we weten ook dat we onmisbaar zijn nu. Dat ja. is echt zo. Ja. Ja. Boven de wolken, jullie doen 1200 shoots per jaar. Klopt. En daar gaat het over, het kost geld natuurlijk. Wat moeten jullie allemaal betalen als organisatie? Ja, het is meer dan, dan het fotograferen alleen. Hè. Uh, ja. We hebben een grote werkingskost ook om alles uh, te coördineren. Uh, wij sturen een als uh, het sterke eentje jaar is geworden. Uh, wij geven correcte begeleiding ook aan onze vrijwilligers. Die zijn ook verzekerd. Die krijgen ook een kilometervergoeding. Uh -huh. uh, wij geven ook vormingen, lezingen, uh, sterrenhouderavonden. Wandelingen, ook ja, kosten van drukwerk, eh, ja. coding, websites, eh, ja, we he, ja. Er is geld nodig, er is altijd ja, geld nodig. Daarom, daarom begint vandaag een campagne van uh, Boven de Wolken. Hashtag zichtbaar voor iedereen. Wat kan, wat kan een luisteraar doen? Um, maandelijks doneren. Mm -hmm. um, maar ja, het draait natuurlijk. Ja, ik zeg het, wij zijn uh, in, in september 2021 hebben wij de reddingsactie gedaan voor Boven de Wolken. Ja. Um, omdat door het ja, wijzigen van de warmste week uh, ja. was dat voor ons toch wel uh, even schrikken van: oei, dat is eigenlijk wel een, een, een inkomen waar wij op had gerekend. Ja. Uh, dat wegviel voor ons. En ja, daar waren wij niet op voorzien. Um, wij hebben toen die reddingsactie gedaan. Wij, daar hebben we enorm veel reactie op gehad. Waar wij nog altijd heel dankbaar voor zijn. En wij hebben daardoor wel de tijd gekregen... om, uh, te opstellen, om, om, om een structureel plan uh, op te stellen. En één daarvan is dus... Um, de campagne ja, Zichtbaar voor Iedereen... om maandelijks te gaan doneren. Waardoor wij ook hopelijk... Um, kunnen blijven bestaan, want allee, om even duidelijk te zijn: momenteel um, is onze, onze PISA ja. 2 um, stabiel, financieel stabiel, um, maar uh, wij hopen dat we wel die zekerheid kunnen behouden. ...en het gratis kunnen blijven aanbieden... ...maar daarnaast... ...en misschien ook allee, echt wel het belangrijkste... ...is dat taboe ook opnieuw gaan doorbreken... ...en ja. blijven gaan doorbreken... Want dat ...daar moeten we over praten... He? ...ja, we ja, ja. heel hard mee bezig zijn... Sterrenkinderen, ja. kinderen, het is geen evidentie om erover te praten... ...en daarom, Kim, je hebt een heel persoonlijk verhaal... ...dat je vandaag... Wilt ...helaas, delen met, ja. met de, ...ja, inderdaad, helaas... ...wil delen met de luisteraar... ...we gaan er ja, over... drie minuten gaan we praten... ...een heel bijzonder verhaal... Um, ...ja, straf dat je het wil vertellen... Zometeen kun je het allemaal volgen bij ons eerste REM Shiny Happy People. Het is kwart voor acht. Goedemorgen. Happy people, het is 12 voor 8 intussen. Goedemorgen, morgen. We krijgen nog een bericht binnen van Els Verdonk. Goedemorgen, Boven de Wolken is een heel mooi en warm initiatief. Mijn dochter die heeft een meisje, Noah, daarboven. Bij ons hebben Sharon Geirnaert van de organisatie Boven de Wolken. Steunen ouders van wie de baby doodgeboren is. Vandaag begint hun campagne. Hashtag zichtbaar voor iedereen. Maandelijks doneren is een goede zaak. Je kan meekijken op VRT1 en in de app van Radio 2, want Kim, ja, een paar weken geleden hebben wij gepraat over jouw verhaal, we hebben er ook opnames ja. van gehad, over uh, Pippa, staat al op VRT Max, het gaat over Pippa, leg eens uit wie was Kim of wie, uh, wie is Pippa of wie is uh, Pippa Kim? Ik ga erover proberen te vertellen, want het is voor mij een heel moeilijk onderwerp. Maar ik vind het toch wel belangrijk uh, dat het taboe doorbroken wordt. Ik denk, ik denk dat Sharon dat uh, kan bevestigen. En Pippa is onze dochter. We hebben eerst een zoon gehad, uh, Jack. En dan is onze dochter Pippa als tweede kindje doodgeboren. Ja. Dus intussen een paar jaar geleden. Het was op ja. het einde van de, van de zwangerschap. Ja. Wanneer wist je dan dat dit gaat niet goed Wij gingen op een controle nog. En... Um, dat is heel gek, maar de sfeer in de ruimte... Er stonden eerst één persoon, toen twee... En ik knipperde met mijn ogen en er stonden tien mensen. Er was paniek, heel die kamer staat vol. Um, en dan begint de mallenmolen en je voelt onmiddellijk de sfeer veranderen. En je weet, oké, okay, dit is niet goed. Mm -hmm. En je beseft ook heel snel, oké, okay, dit komt ook niet goed. Um, er zit meteen een naald in je buik voor een vruchtwaterpunctie en, voor een, en ja, ik ben toen echt letterlijk in shock gegaan, mijn lichaam ook ik ben heel dankbaar dat mijn man toen bij mij was om mij, om mij ja rust te stellen en die toch nog een beetje rustig bleef en probeerde te, te bevatten wat er allemaal gebeurde, want ik had ook de helft door de shock niet gehoord nee. um, ik kwam daarna bijvoorbeeld thuis en ik wist, ik heb echt moeten vragen, maar wat scheelt er nu net met haar omdat ik ja, volledig van de wereld was eigenlijk ja, dan is die geboorte gebeurd. De ja. details gaan we, daar gaan we niet op ingaan. Nee. Maar vooral, wat je ook vertelde een paar weken geleden, je blijft dan in het ziekenhuis. Ja, hoe gaat dat dan? Ja, nu gelukkig is, is er op een paar jaar tijd al heel veel veranderd. En uh, is het niet overal zo, maar ik moest eigenlijk gewoon bevallen op de materniteit. Dat wil zeggen dat je toekomt, uh, je loopt door de gang waar alle kaartjes hangen. Ja. He, ik weet niet of het bij jou ook zo was ja, ja, je, uh, kanbaar, ja. de ballonnen zijn daar de vaders uh, sleuren koffers aan en kava, je hoort baby's huilen en je weet ik ga straks bevallen zijn maar er gaat ja. geen huil komen, er gaat echt een oorverdovende stilte zijn en dat is heel confronterend en heel ja, ik vond dat heel traumatiserend ook, uh, je kijkt ook naar je man en je zegt oh, wat zijn wij hier aan het doen, dit is echt zo heftig uh, dus het ja, dat vond ik wel van oké, okay, dat kan toch wel anders. Dat zou eigenlijk altijd op een andere manier moeten kunnen gebeuren. En op een andere plaats in het een huis dan ook. Ja, maar ik, ik snap het wel, hè, want je hebt een vroedvrouw nodig, een gynaecoloog. Ja. Het is een gewone bevalling, alleen met een andere afloop. Dus als er gezondheidsproblemen um, komen, is dat allemaal wel nodig. En je wilt ook niet op de geriatrie nee. bevallen, maar toch kunnen daar wel oplossingen voor gezocht worden, denk ik. Ja, soms kan het ook gewoon niet anders, ja. inderdaad, maar ja, intussen wordt er wel heel veel rekening mee gehouden, ja. denk ik. Dat Toch Op het einde van de gang of er zijn ook zelfs ziekenhuizen die nu sinds, sinds ons bestaan een, een echt ja, rouwkamertje, dat klinkt mm -hmm. misschien niet zo oké, maar het is echt wel een hele mooie kamer met heel veel daglicht en een hele zachte kamer en dat vind ik echt wel al een prestatie. Ik vind dat echt wel heel mooi. Ja, ja, ja er wordt wel rekening mee gehouden, dus, dus dat is het belangrijkste. Iedereen was ook Superlief. En, en mensen. Allez, ze konden dat ook niet aan doen, maar ik vond dat wel zo. Ja, maar ik herken dat zelf ook wel. Oh. Toen was dat ook zo. Dat heel Die gang leek ook eindeloos. Ja. En ik, ik wou het niet zien, maar ja, je ziet dat wel. Hè. Jullie hebben toen geen beroep gedaan op, op boven de wolken, maar jullie hebben wel nog tastbare dingen van toen. Ja, eigenlijk heb ik daar een beetje spijt van. Omdat toen, dat is een momentopname, je moet dat heel snel beslissen. En um, wij wilden dat heel privé beleven, mijn man en ik. Um, en en het, het leek zo even, ah ja, maar daar gaat iemand bij komen. En, en we willen alles in ons opnemen. En alles van ons dochter, hoe dat ze eruit ziet. En, en, hoe ze, en dat leek toen. Maar we hebben natuurlijk gelukkig wel zelf foto's gemaakt. Dus het is niet dat we geen foto's hebben. Uh, maar als ik zie wat dat ze doen en hoe mooie foto's dat eruit komen, denk ik, ah, eigenlijk hadden we daar toch nu ook wel veel, veel aan gehad. Ja. Dus het is wel echt superbelangrijk wat ze doen. Laat, laat me dat vooral zeggen. Dat is belangrijk, wat boven de wolken doet. Die foto's, ja. vandaar die, die Het is het enige actie. tastbare. Allee, ja. We hebben ook nog andere tastbare dingen. Er zijn bijvoorbeeld ook koesterkoffers. Dat is nog iets anders, maar mm -hmm. ook wel heel belangrijk. Waardoor je voetafdrukken hebt, handafdrukken, haar rompertje, haar mutsje dat ze gedragen heeft. De knuffel die bij haar lag. Dat ook allemaal. Maar laat ons eerlijk zijn, foto's zijn het meest tastbare dat je van een moment of van een herinnering kan hebben. Dus ik zou het verschrikkelijk vinden. Dan als ik dat niet had. Hoe zou Pipa er nu uitzien, denk je? Wat voor een kind zou het geweest zijn? <laughs> um, als ik, we hebben daarna nog een dochter gekregen. Um, als ik het daarop mag aftoetsen en op de vrouwen in onze familie, dan zou dat een. Uh, hoe noemen ze dat? Een duldingske. Zo een, uh, ja, heel energiek, uh, een beetje frank en een beetje. maar wel een. Uh, ja, een echt meisje, he? hevig. En, en ja, ze zou nu bijna zes zijn. Dus. Um, ja. ja. Sharon van Boven de Wolken, je merkt hoe belangrijk die steun is natuurlijk, hoe belangrijk die tastbare herinneringen zijn. Vandaag begint de campagne Hashtag Zichtbaar Voor Iedereen. Alle info wolken.be en bekijk het interview met Kim op VRT Max. Niels de Stadsbader heeft ooit een prachtige song gemaakt over het thema, over de afgebroken zwangerschap van zijn broer en zijn vrouw. En heeft het voor ons live gespeeld een tijdje geleden. Luister en kijk nu zeker mee in de app op VRT 1. Dit is Niels de Stadsbader en Vlinders in haar buik. Het kiezen van je kleertjes, we geven jou intussen alle naam. Zie ons staan. een broekje of een kleedje, wat het ook wordt, ik laat je nooit meer gaan. Ik zal er staan, ik zie het in haar ogen, ik zie het in haar blik, we brengen haar geluk, jij en ik. Dromen over morgen, jij bent onze lach, we zullen voor je zorgen elke dag. Jij wonder van mij, ik denk alleen aan jou, dus vertrouw op mij. Weet dan dat wij over je waken en onthouden. De vlinders in haar buik maken graag plaats voor jou. Wie had toen we begonnen, gedacht dat wij hier samen zouden staan Voor zo'n raam Een meisje of een jongen, wat het ook wordt Ik laat je nooit meer gaan, ik zal er staan Ik zie het in haar ogen, ik zie het in haar blik We houden van elkaar, zijn ik Je bent toch niet geboren, toch hoor ik je lach We kunnen jou wel voelen elke dag Jij wonder van mij, ik denk alleen aan jou, dus vertrouw op mij. Weet dan dat wij over je waken en onthoud. de vlinders in haar maak maken graag plaats voor jou. Tot de dokter ons vertelt waar het schootje knelt, ik zie haar ook. Verdriet, want je komt er niet Onze mooiste droom is plots Voor goed voorbij Jij, wonder van mij Ik denk alleen aan jou Dus vertrouw op mij En weet dat wij Nooit meer ontwaken zonder jou Maar de vlinders in haar buik Deden niet wat ik wou Jij, wonder van mij, weet dat ik altijd van je hou. Maar de vlinders in haar bijk, deden niet wat ik wou. De vlinders in haar buik maakten geen plaats voor jou. Blinders in haar buik, live door Niels de Stadsbader. Ik kan het zo meteen herbeleven op de app van Radio 2. En uh, alle informatie over Boven de Wolken vind je op bovendewolken.be. En bekijk het interview met Kim over haar verhaal op VRT Max. Dankjewel Sharon dat je hier was om je verhaal te delen. En, uh, ja, en dankjewel je voor alles wat je doet. Ja. Dat is zo belangrijk. Met heel veel liefde. En Jij ja, ook Kim, dankjewel om je verhaal te delen. Ja, ik dankjewel. vond het echt niet evident. Nee, ik ook niet. Godverdomme, Maar omdat het, taboe te doorbreken vind ik het toch heel belangrijk. Ik denk dat heel veel mensen zeer veel steun hebben aan dit soort verhalen. Ook dat is Goeiemorgen Morgen. Dank je wel, Sharon. En heel veel succes nog. Merci. Het is intussen twee voor acht. Het is wel een biesten van Notto. Bij Van Mossel verstaan wij u. Crazy deals van 18 tot 20 mei. Ook open op hemelvaart. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.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 Maar, dat is de lekker slimme keuze met heerlijke hoofdgerechten. Al vanaf 12,95 euro dranken inbegrepen en buffetten à volonté. We moeten het toch nog even hebben op het Eurovisie Songfestival. Er heeft iemand een zeer, zeer goed idee. Echt een Europees goed idee zelfs. Elke dag, voor elk woord weer. Meteen hoor je het nieuws uit je buurt. Eerst nog. Sablonpoel is amateur. Remco Evenepoel heeft corona en moet uit de ronde van Italië. En een kwart van de Vlamingen is echt moeilijk rond te komen. Wereldkampioen Remco Evenepoel moet dus de ronde van Italië verlaten... omdat hij besmet is met het coronavirus. Hij testte positief bij een routinecontrole. Net gisteren kon Evenepoel de trui nog terugwinnen... nadat hij de tweede tijdrit won. Maar hij voelde zich toen ook al ziek. Christophe van der Goor, waarom speelt corona nog zo'n rol in het wielrennen? Graken de renners besmet in het peloton omdat ze zich urenlang begeven... in een wolk van gekuch en rondvliegend snot... of toch door het vele reizen of een andere reden... Het is bijzonder moeilijk te zeggen, vinden we. De Giro heeft geen enkel covid-protocol. In de vuilte van vorig jaar droegen journalisten en renners wel mondmaskers, maar dat bleek niet voldoende, want meer dan twintig renners waren toen ook positief. Ja, de medische staf rond Evenepoel heeft nu wel getest uit eigen beweging en was heel duidelijk, de gezondheid wordt niet op het spel gezet met corona, in welke vorm dan ook, wordt niet gekoest. Bij een incident in Kortrijk zaterdagochtend is een politieman een stuk van zijn vinger kwijtgeraakt. Een man probeerde weg te vluchten voor een verkeerscontrole. Hij botste tegen een gevel en weigerde uit zijn auto te komen. Toen de agenten hem wilden arresteren, beet hij een stuk van een vinger van die agent af. De agent werd naar het ziekenhuis gebracht, maar de vinger kon niet helemaal hersteld worden. De agressieve man is opgepakt. Een kwart van de Vlamingen zegt moeite te hebben om rond te komen. Dat blijkt uit de stem een onderzoek in opdracht van VRT Nieuws en de standaard. Vooral mensen met een laag inkomen hebben het moeilijk. Veel Vlamingen zijn ook heel negatief over de algemene economische toestand in ons land. En ze zijn niet tevreden met de maatregelen die de regeringen in ons land hebben genomen, zegt professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen. Wat dat betreft zijn de Vlamingen eigenlijk ontevreden. Ze vinden dat de overheden, alle overheden, eigenlijk onvoldoende gedaan hebben. Dat is een beetje ironisch, natuurlijk. Een jaar nadat de overheden. Ja, alles uit de kast gehaald hebben en zichzelf in schulden gewerkt hebben... om die factuur zoveel mogelijk te verlichten... dat burgers daar, ondanks dat, toch nog zeer ontevreden over zijn. Een grote meerderheid van de bevraagden denkt... dat de armoede het voorbije jaar gestegen is. Nochtans, zeggen de cijfers iets anders, zegt armoedespecialist Yves Marks. De armoede is sterker afgenomen dan ooit. Eigenlijk ligt die nog altijd een stuk lager dan drie jaar geleden... Ook als we kijken naar het aantal mensen dat in financiële problemen zitten, het aantal wanbetalingen gaat veel beter. En dus opnieuw is het merkwaardig dat mensen toch de perceptie hebben dat die armoede toeneemt terwijl die eigenlijk afneemt. Er is voorlopig nog geen duidelijke winnaar van de presidentsverkiezingen in Turkije. Daarom wordt er waarschijnlijk binnen twee weken een tweede ronde georganiseerd. Huidig president Erdogan was al twintig jaar aan de macht en neemt het onder meer op tegen Kilic Daroulou van de oppositie. Maar ze halen allebei geen meerderheid. Erdogan scoorde wel beter dan verwacht, volgens de peilingen. In het Koning Boudewijnstadion in Brussel hebben meer dan 50.000 fans het concert van Beyoncé gezien. Het was zeven jaar geleden dat ze nog in ons land optrad en de fans vonden het geweldig. Fantastisch! Het was geweldig. Ze heeft gedanst, ze heeft gezongen, ze heeft gezwaaid naar iedereen. Zo was... Fabulous! Ja, ik vond het fantastisch. De zang, die zingt gelijk een nachtegaal nog steeds. Die heeft nog altijd moves. Dat is een... Fantastische, prachtige vrouw met top nummers. Dus. En een hele chique show. Heel veel glitter en glamour. Het concert en de dansen waren echt... Wow. En in de hoogste play-offs van het voetbal heeft Union Racing Genk verslagen met 3-0. Union-speler Sennelijnen was net als iedereen bij de club blij met de overwinning. En in al euforie. Maar goed, voor ons beginnen nu die play-offs. We hebben, als we een beetje de non-start bekijken hier thuis, hadden we een verplichting om hier thuis opnieuw het Union terug te vinden. Dat we al jaren kennen. En met vorige week de zakelijke overwinning op Brugge, zal ik het noemen, hebben we nu toch het echte het Union teruggezien. En dat doet me veel plezier. Door de overwinning is Union tweede op één punt van leider Antwerp. Dat won gisteren met 3-2 van Club Brugge. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Wel, de trajectcontroles op de expressweg tussen Aalst en Ninove en de N460 in Haalter te werken vanaf vandaag. En een vrouw die agressief was op de spoed in Sint-Niklaas... is gearresteerd door de politie. Het is een bewolkte dag vandaag in Oost-Vlaanderen... met koelere lucht bij zo'n 14 graden. Het kan lokaal wat regenen en stevig waaien. Morgen wat hetzelfde weerbeeld, maar dan met wat meer opklaringen en zon. Erbij meer nieuws uit Oost-Vlaanderen hoor je over een half uur... en vind je in de app van Nieuws. Probleem op de weg. Het is 4 over 8. Mona, vertel eens. Er komt echt net nu een ongeval binnen op de E17 van Antwerpen naar Gent in Lokeren. Daar zijn de linker- en middenrijstrook dicht. Nog ongevallen op de E313 van Antwerpen naar Lummen bij Antwerpen Oost. De midden- en linkerrijstrook zijn daar ook versperd door een ongeval. En je verliest 10 minuten van op de Antwerpse ring. Maar dus ook files op die Antwerpse ring. Daardoor tot 20 minuten richting Nederland vanaf de Kennedy-tunnel. En 20 minuten richting Gent van Antwerpen Noord tot in de Kennedy-tunnel. Van Gent naar Hasselt rijdt dus beter om via Brussel. Want nog problemen rond Antwerpen. Richting Staanbroek is bij Waaslandhaven Zuid de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval. Daar verlies je 20 minuten van op de E34 vanaf Fraasene. Richting Beveren is in de Thijsmanstunnel de linkerrijstrook dicht door een defect voertuig en ook daar sta je een kwartier in de file. Richting Antwerpen de gebruikelijke files, enkel op de E313 één uur bijrekenen vanaf Herentals West want in Massenhoven zijn twee rijstroken dicht door een ongeval van Hasselt naar Gent, rijden dus ook beter om via Brussel. Richting Brussel ook de gebruikelijke files tot 20 minuten vanuit alle richtingen, enkel op de E411, 35 minuten verlies je daar vanaf Overijsse want de hoogte van het Leolnaart kruispunt is de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel verlies je eerst 10 minuten bij Halle, verderop een kwartier tussen Grootbijgaarden en Vilvoorde. Op de E17 van Kortrijk naar Gent blijft bij de Pinte de spitsstrook dicht. Daar staat een defect voertuig en er rijden nog geen treinen tussen Zottegem en Oudenaarde. Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien. Morgen morgen, jouw dag begint. Goedemorgen, morgen, met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey! Er komen nog hele mooie reacties binnen op het verhaal van Kim. Gaan we zo meteen nog even doorgaan. Maar er is ook een probleem met het Eurovisie Songfestival. En Karen heeft een oplossing. Man, echt een top idee. Zo goed, je zo. Jouw. zo. Come on, young De shadow van Maggie Riley en Mike Oldfield. Het is 10 over 8. En zo is de maandag begonnen, zie hey, hey, hey! Goedemorgen, morgen. Je maandag begint. Een maandag, 15 mei, de dag dat je hoorde op Radio 2 dat Remco Evenepoel niet meer meedoet in de Giro wegens corona. Maar alleen. Jammer, maar zo'n voorbereiding. Ja. Maar daar heeft hij toch met dat virus toch nog die tijdrit gewonnen. Echt, ja, gek. Hè? Hij voelde zich al een beetje ziek, maar toch al de wegen gegaan. Nog, ja. Toch een gast hoor. Precies een beetje minder weer vandaag dan in het weekend. Maar hemelvaartsweekend, dan moeten we naar pieken, dan wordt het mooi. Een beetje een gekke, korte week dus. We krijgen heel veel reactie binnen op jouw verhaal, Kim. Je hebt er net verteld over Pippa, jouw, jouw sterrenkind. Ja, klopt. Enorm veel mensen die ja. hun eigen verhaal dan delen. Ja. Zeer mooie. Um, ja, iemand op negen maanden een baby verloren. Ze was de derde in de rij. Dat soort verhalen. En dan Sonja, initiatief van Boven de Wolken, waar we het net over hadden. toejuichen. Drie dochtertjes verloren. Drie. Die heeft zelfs Boven de Wolken in het testament opgenomen. Ongelooflijk. Hè? Maar kijk, de hele video... Er gebeurt ook gewoon veel meer dan, uh, dan dat je denkt. Helaas. Ja, het mm -hmm. blijft toch een soort taboe. Ja. De video hebben we gedeeld op VRT Max. En ook bij ons, het GoeiemorgenMorgen. Um, ja, kun je daar nog eens voor bedanken? Voor, voor het hele open gesprek dat je daarover had. Dat was niet simpel, hè? Nee, nee het, het is niet gemakkelijk. En, en ik doe dat ook niet super vaak. Maar dit was zo'n initiatief dat ik dacht... Oké, okay, af en toe moet je ook gewoon je stem uh, laten horen... als het belangrijk is. En dat mm -hmm. vond ik ook wel. En, uh, en het is ook misschien dan fijn om... Uh, hoe erg het ook is dat het gebeurd is, om daar zo positief mogelijk de dingen uit te halen. En dit is weer zo'n moment dat ik denk: Kom op, laten we allemaal samen het taboe minder groot maken en elkaar steunen en erover praten. En zo maken we toch nog een goede maatschappij. Het gaat ons ooit wel lukken. En dan. Mijn gedacht, mijn gedacht. Jongens, wie had dat verwacht? Mijn gedacht, mijn gedacht. Ja, maar, ja, maar zeg, is dat echt wel uw gedacht? Intussen weten we dat we met. Anderhalf miljoen mensen in Vlaanderen hebben zitten kijken naar Gustave... ...zaterdagavond tijdens de finale van het Songfestival. En luisteraar Karen van der Wegen uit Leuven. Goedemorgen, Karen. Goedemorgen. Wat vond je van Gustave? Ah, schitterend, hè? we hebben dat goed gedaan. Dat wel. Maar je had een heel duidelijke gedachte over dat Songfestival. Vertel eens. Ja, ik vind dat Eurosongliedjes zouden moeten ondertiteld worden. Aha. <laughs> ja, maar ja. Leg uit. Ja, ik uh, vind het heel leuk om naar te kijken, maar het zou fijn zijn om, um, als er ondertitels zijn, kan je beter voeling krijgen met de inhoud van de, van de liedjes, waar we eigenlijk over gaan. Mm -hmm. Ja, dat snap ik wel, want er zijn heel veel nummers in, in hun moedertaal gezongen. Ja, daar snap je dan toch geen bal van. Nee, het is ook zo dat er tegenwoordig veel meer songs in de eigen taal worden, worden gezongen. Meer dan een paar jaar geleden. Maar zo bijvoorbeeld uh, Oekraïne, die brengen meestal iets heel Oekraïens. Een paar jaar geleden hadden we die Goa. Shum, weet je nog wel, die, die vrouw met die, ja, precies een gesmolten E.T. trui had ze aan, zo dat, dat groen. Weet je niet meer? Dat klonk zo. Ah Ja. Ja. Ja, je weet niet wat het is natuurlijk. Hè. En Die vertaling is dan: Deze wimper, deze wimper is hennep. Deze wimper, deze wimper is groenachtig. Diep. Diep. Oh ja, wat is dat? Oh. Zou, je nog, zou je inderdaad welke? Stel je voor als ze zo. Wacht, hè, hoe ging dat nu weer? Ojoelissi Nayali. Dat ze dat hadden moeten ondertitelen. Ja, misschien goed dat ze dat niet hadden ondertiteld. Oh. Ja, dat soort dingen. <laughs> zeg maar, Karen, welke liedjes had je graag ondertiteld gezien dit jaar dan? Welke titels? Alle liedjes eigenlijk, want niet iedereen kent Engels of Frans. Laat staan al die andere talen. Hè? Heel goed. En wel, kijk We nemen dat mee. Misschien wordt het nog wel iets. Jouw reactie op het Eurovisie Songfestival... of over de ondertiteling van het Songfestival... dat, uh, dat is uh, dankbaar. Of, dat mag hier binnenkomen. Dat mag je en... delen in onze... <coughs> Peter. <laughs> ik ben nog een beetje moe van dat Songfestival. Zeg maar, Karen. Het, ik heb daar nu wel wat over te zeggen. In, in, uh, in de organisatie hier. We kunnen dat eigenlijk gewoon doen. Onze ondertitelingsdienst kan dat gewoon mee vertalen... Zou ik dat voorstellen? Oh, dat zou... Ja, absoluut. Geniaal. Met dank aan Karen. Dankjewel, Heel fijne ochtend daar in Leuven. Ja, dank je komt-ie nog eens. Ja, het is langer enig. carry on And it's all because of you Because of you Remember when they told us your Good enough Then you came into my life And you changed my whole world for good you Told me to love myself a bit harder than yesterday Well life is too short And we sure got to celebrate And when the world got me going crazy They try to break us, well look at us now, you told me en uitslapen. En vanaf woensdag gaat hij weer beginnen op te treden. Onder andere op uh, de Special Olympics in Mechelen gaat hij openen. Mooie beelden ook van Charis uit Soersel. Die is naar Beyoncé gisteren geweest. Dankzij Radio 2. Graag gedaan. En nog reacties over het feit dat ja, die songs zouden moeten kunnen ondertiteld worden. Heel goed plan. Mensen gaan er echt mee akkoord. Ja, Karen is niet alleen. Bijvoorbeeld Marleen de Vries zegt... Wij hadden hetzelfde gevoel over vertaling van liedjes. En ook Kimberly Prince zei tegen haar vriend... Hey, zeg, ze zou dat toch beter vertalen? Ah, nee, ik denk dat ze dat zo zei dan. Hè? Ja. En Monique van Ballingen, die had nog even een tip over mijn... Oeyulissima uh, nee, was een fictieve taal en had geen betekenis niet te vertalen. Dus ja, dat weer, hè, hebben wij weer voor. Wij sturen nummers. die er Niks gaan. <tiedt> <tied> We hadden ook zo eentje, hè? Ja, Sanomi van Urban Dread. Ja. Zing het eens, Charlotte. <tied> Sanomi, helle... <tied> ja, ja, dat, dat. <tied> dat. dat. Ah, ja. <tied> Dat klinkt toch, als je vertel het maar. Dat klinkt toch echt K3 uit de bruusse dit. Oh, mannetjes. we Er zijn wel twee geworden met, met Urban Tritune. Ja, er zijn er drie. Maar ik heb eh, wel kijk. Als ik ja. u iets deftigs kan doen, ik ga dat regelen gewoon. Ik ga dat regelen met de ondertiteling dienst van de VRT. Laat nu eens zien dat je iets kan regelen. Ja. Ja. Kom aan. is een top. Ja, ik moet dat toch wel even zeggen, ook, ook dat. Dus ik schrijf die commentaarteksten. Ze weten op voorhand wat ik ga zeggen, maar af en toe zich dat nog in te prutsen ook. En, en verzin ik dingen. Er is een systeem, dankzij die mensen, dat bijna simultaan de ondertiteling uh, geeft. Dat is toch goed gedaan? Ja, dat moet toch kunnen. En dat is heel goed, hè? want jij bent soms zo onberekenbaar. Gooi er, flap flapje er weer wat uit. Dan... Ja, flapper de flap, zo vind Oeps. ik wel. <laughs> maar dus, we regelen dat. komt allemaal in orde. Jouw reactie op het Songfestival, blijf je gevoelens delen. Kan bij ons op de app. Tegels Veronoven. Dat zijn vier verdiepingen, nog vol tegels, parket en badkamer. Nee, maar zotveen hier hè. Komt niet vaak tegen, dus uh, we zijn content dat we zijn afgekomen. Bij Veronoven in Gent en Nienhoven... koop je nu alle tegels, parket en badkamer aan 0% BTW. Veronoven, creatief met tegels, parket en badkamers. Nu betaalt Veronoven de BTW in jouw plaats. Wat? Harig? Nee, jarig. Hoor weer wat men echt tegen je zegt.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 Ga ik maar door, dat doe ik wel vaker De nachten zijn te lang, soms stilste dagen Ik kijk weer naar het plafond. Wat ben ik nou aan het doen? Ik wil dat het verandert Maar ik weet alleen niet hoe Ik ga steeds maar weer mee En dan voel ik me minder alleen Ga er steeds weer in mee En dat is nou juist het probleem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 Dat moet je niet ondertitelen, want het is gewoon in het Nederlands Goldband en Rommel. Want een gedag binnengekregen van Karen uit Leuven, die vindt alle songs op het Eurovisie Songfestival zou je moeten ondertitelen, zodat die, dat die beter binnenkomen. Klopt wel. Steven Grieses uit Lokeren. Goedemorgen, Steven. Goeiemorgen allemaal. Goedemorgen. Wel even reageren, vertel eens. Wel, ik herinner mij nog, en dan spreek ik al over jaren, jaren geleden, dat er toen ondertiteling werd voorzien via de teletekstpagina's. Uh, en ik ik denk zelfs dat dat nog in de periode was dat Kate Ryan ging. Uh, die periode, daarvoor nog. Mm -hmm. uh, en ik denk door teletext te laten verdwijnen dat dat een beetje... Nee, Maar de is Maar het is wel er geweest, ooit. Dus, uh... Er zijn nog altijd programma's met uh, audiodescriptie, onder andere... En ook ondertiteling. En ik uh, denk zelfs van de, van de meeste programma's op VRT. Want wij moeten dat ook gewoon doen, terecht ook. Mm -hmm. Maar van de songs op het Songfestival... Ik denk niet dat... Want ik ben even in de war. Ik zag intussen ook iemand die zei van... Ja, maar ja, dat is nog altijd zo... In Nederland doen ze het wel. Sowieso, daar is er ondertiteling en ook audiodescriptie en gebarentoken. Maar ik denk bij ons niet... Die spreken vaak ook geen Engels of Frans. Of, staan Nederlanders zo niet onbekend om, om dat ze niet zo heel veel talen spreken. Ja, Zou, dat... Het is een vraag die ik opwerp. Ja, ze, hun talen, alhoewel, die, die kennen dan weer... Uh, Weer makkelijker ja Duits bijvoorbeeld. Ah ja. Dat wel. Maar er was ook nog iemand die zei... van ja dat Italiaans liedje bijvoorbeeld... dat, uh, dat zo'n mooi liedje als dat ondertiteld zou zijn. En eh, wel, zo bijvoorbeeld van Marco Mengoni... van uh, Mengoni tenminste, van nu zaterdag... die zingt dan bijvoorbeeld... We zijn een boek op de grond in een leeg huis... dat lijkt op de onze Koffie met citroen tegen de kater. Je lijkt op een vervaagde foto. Oh. En Steven? Kom binnen hè man. Mijn. Nee, Ongelooflijk. Ja, dat gevoel. Dank wel om even te reageren. Ik wens je nog een heel fijne ochtend. Oké. Doei. Dag. we? Zijn moeten we dan van volgend jaar, stuurt ja, de RTBF iemand, moeten we over twee jaar weer preselecties doen, denk je? Eurosong? Ha. Ja, waarom Charlotte? Ja, ik vind het gewoon een heel leuk programma. En zo de aanloop daar naartoe, die spanning, die kandidaten. En daar komen ook goede andere liedjes uit. Dat is wel waar. Je ja. ziet weer bepaald talent. Ja, ik... Maar soms denk ja, ik: kom, stuur gewoon Natalia. Ook goed. Ja, dat, dat zou ook gekund hebben. Maar kijk, dat ja. nee, ja, is over twee jaar, maar of twee ja. jaar. Kunnen we er eens over nadenken? Rule 5. Ook die zouden we mogen gaan, natuurlijk, voor ons land. Hè? Mag allemaal, hè? Ja? Ja, tuurlijk wel. I try my best to feed her I Reactie. Het feit dat Tattoo gewonnen heeft van uh, Zweden, van Laureen. Ja, dat liedje is al heel lang uit. Zouden ze dat niet beter opnieuw invoeren? Dat ze moeten wachten tot uh, het Songfestival geweest is om het liedje uit te brengen. Ah ja, omdat... Snap ja, ja. Dat snap dat ik ook wel. een voordeel is... Hè? Er kwam nog een reactie bieren van iemand trouwens. Um, die laten we ook, dat we, ook dat we Sandra Kim terug kunnen sturen. Want wat Laureen kan, kan Sandra Kim ook... En... Alleen niet alles wat erin kan, denk ik. Maar zingen, dat sowieso. Ja, zo tussen die twee zonnebanken. Ja, tussen leren. die twee. <lacht> dat Dirk was, uh... uit Gerardsbergen. Peter, waarom steeds zo'n wansmakelijk commentaar bij Eurovisie Songfestival liedjes? <lacht> ah, wel. ik vond dat nu echt grappig. Oh, soms zijn die liedjes ook gewoon wansmakelijk van zichzelf. Dus dan is uh, die het niet waars, uh. Ik let daar echt op wat ik zeg, hoor. Ja, maar mensen weten dat niet. Dat normaal nog erger is. Dus ik vond het keihard. <lacht> dat is waar. <lacht> Ja. Zo meteen het nieuws uit jouw buurt. Het is intussen half acht. Eerst Charlotte Crowe. Goedemorgen. Remco Evenepoel heeft corona en moet uit de ronde van Italië. Net gisteren kon hij de roze Trui nog terugwinnen. Hij voelde zich al wat ziek en zijn ploeg besloot hem te testen. Het is al de zesde renner die na één week de Giro moet verlaten door corona. En een op de drie studenten verpleegkunde gaat niet meteen werken na vier jaar studeren, maar ze gaan voortstuderen. Nochtans is de vraag naar verpleegkundigen groot. 9 op de 10 ziekenhuizen moeten patiënten weigeren of zelfs hele afdelingen sluiten. Omdat er Net verpleegkundigen tekort zijn. En dit is het nieuws uit jouw buurt: nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nikki van Driessen. Vanaf vandaag gaan de trajectcontroles op de Expressweg tussen Aalst en Ninove en op de N460 in Haaltert officieel van start. Er is al verschillende jaren sprake van snelheidscontroles op die twee trajecten, maar door technische mankementen is nog niemand gefritst. Nu zijn de problemen opgelost en uit een eerste test bleek al dat er vier tot 5000 voertuigen in overtreding waren. De trajectcontroles moeten het aantal ongevallen op die wegen doen verminderen. In heel Oost-Vlaanderen is het aantal trajectcontroles de afgelopen de afgelopen maanden bijna verdubbeld, van 32 naar 60. Onze provincie is daarmee de koploper in Vlaanderen. De agressieve ganzen in het stadspark van Sint-Niklaas... zijn nog steeds op vrije voeten. Het was de bedoeling dat ze het voorbije weekend gevangen werden... om ze te laten inslapen. Maar de brandweer- en dierenpolitie konden ze niet in de vallokken. Dus werd beslist om de volwassen nijlganzen te laten zitten. De jonge kuikens konden wel overgebracht worden... naar het dierenopvangcentrum van Kieldrecht. De nijlganzen zijn een probleem in Sint-Niklaas... omdat ze andere dieren en wandelaars aanvallen... om hun kroost te beschermen. Ze hopen daar nu dat nu de kuikens weg zijn... De rust zal weerkeren in het stadspark... ...en dat de ganzen gewoon vertrekken. Op de spoeddienst van het Vita Ziekenhuis in Sint-Niklaas... ...is een vrouw van 47 gearresteerd. Ze was ontevreden over haar behandeling... ...en stelde zich agressief op tegen het verplegend personeel. De politie was verwittigd... ...omdat een dronken vrouw de spoeddienst op stel te zetten. Ze was agressief zowel naar de politie als naar het personeel toe. Ze is door de politie meegenomen om haar roes uit te slapen in de cel. En in het Molenwaterpark in Edene bij Zottegem staat nu een inclusieve picknickbank. De zitbanken aan de tafel hebben een lagere instap, zodat ouderen makkelijker kunnen zitten. Er is ook plaats voorzien voor rolstoelen en kinderwagens om ze erin te passen. De inclusieve picknickbank staat in het parkje waar het buurtcomité Helderwater een ontmoetingsplek wilde creëren. Ben Bonen van dat comité. Tijdens de gesprekken die we gehad hebben met de buurt bleek duidelijk dat we vertelde van ja, heel leuk dat jullie als, als buurtinitiatieven een parkje inrichten, maar daar moet toch ook zeker uh, plaats zijn voor ouderen en niet, niet enkel uh, een speeltuin. Hè. Een van de, van de deelnemers zei uh, zorg ervoor dat wij ouderen ook kunnen spelen. Hè. En daarom is er onder meer een schaakbord in de picknickbank gegraveerd. Je moet maar eens de foto bekijken in de app van VRT Nieuws, hoe het er allemaal uitziet. Het wordt vooral een droge maandag vandaag in Oost-Vlaanderen. De kans op lokale bui blijft wel de hele dag hangen lokaal. Het blijft bewolkt tot de avond. Dan kan een opklaring en wat zon doorkomen. De temperaturen zakken wat naar een veertiental graden. Het kan ook hard waaien bij momenten. Dat komt door een koele wind uit het noorden. Morgen en woensdag is het fris en lichtwisselvallig, maar wel met wat meer opklaringen. Nadien wordt meer zon en meer warmte verwacht tegen het eind deze week. Die gekke koude wind. Maar dus vanaf woensdag-donderdag is het gedaan. Mona van het verkeer vertel eens. Op de E17 grote problemen nu. Van Antwerpen naar Gent. Daar verlies je bijna één uur van Waasmunster tot Lokeren. Want de linker- en middenrijstrook zijn daar dicht door een ongeval. Verder richting Kortrijk gaat het ook een kwartier trager tussen Deerlijk en Aalbeke. Rond Antwerpen begint het stilletjes aan wat te minderen. Dus richting Nederland verlies je nog een twintig minuten... vanaf de Kennedy-tunnel tot Borgerhout. Richting Gent zijn dat er tien. Van Antwerpen-Noord tot in de Kennedy-tunnel. Richting Staten is bij Waaslandhaven Zuid enkel nog de rechterrijstrook dicht door een ongeval. En richting Beveren is in de Thijsmans wel nog de linkerrijstrook dicht door een defect voertuig. Daar sta je nog een half uur in de file. Richting Antwerpen wel wat langer aanschuiven, tot een half uur vanaf Haastonk, vanaf Sint-Job, vanaf Herentas Industrie, vanaf Rumst. En tot zelfs drie kwartier tussen Aardselaar en Wilrijk op de A12. Of vanaf Aardselaar tot in Antwerpen. Op de A12 van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom sta je een kwartier in de file bij Ekeren. Richting Brussel nog tot een een kwartier aanschuiven op de gebruikelijke plekken. Op de binnenring rond Brussel een kwartier bij... tussen Grootbijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring hetzelfde, van Wezenbeek tot Zaventem, En er rijden nog geen treinen tussen Zottegem en Oudenaarde... en ook niet tussen Temse en Puurs. Ja. Blijkbaar. ja Peter, maar je doet dat vaker. Soms lees je het uur uh, verkeerd af, of ja, je staat gewoon wat achter, hè, typisch. Maar nu, Luc zegt, um, Peter en Kim, Peter is regelmatig mis met het aflezen van de tijd. Hè. Dat was, daarnet zei je half acht, maar het is al half negen. Maar nog ja. erger, hij zegt, ik ben daardoor al eens te laat toegekomen op mijn werk. Oei. Ja, je kan, ja, let een beetje op. Ik ga extra, Gelukkig is het nog maar kwart over tien. <lacht> Met goed gevoel fiets je fluitend door het leven. Daarom deze maand alle leuke adresjes voor een geslaagd fietsweekend. Feiten en fabels over elektrisch fietsen. En waarom de Velo-Maritime Frankrijk's mooiste fietsroute is. En kies jouw gratis beautyproduct bij je favoriete magazine. Alles begint bij een goed gevoel. Vanaf woensdag in de winkel. Zeg Audi, wat is de die? Wel, nu bij Aldi, 500 gram verse aardbeien voor de prijs van maar 2,50 euro. Zoet en sappig voorbij de picknick en zonder twijfel het kroontje op een geslaagd lang weekend. Aldi, altijd slim. Het weekend is leuker met de trein. Maar wat is dat precies, een weekend met de trein? Hmm. Wel, in het weekend kan je kiezen om het gras te maaien... Ik een tekenfilm te kijken. Naar een tekenfilm te kijken, de garage op de ruimte te ruimen, de was te doen... nog een tekenfilm te Naar nog een tekenfilm te kijken, te strijken, de ramen te wassen. Maar als het weekend voorbij is, heb je dan iets tof gedaan. Ik heb tekenfilms gekeken. Ja.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 Hallo, ik ben Koen gegeven over dat Eurovisie Songfestival kwamen nog een paar opmerkingen binnen. Zouden dus ze dat niet beter het Eurovisie Showfestival heten, zegt Gerda, uit het mistige Nieuwpoort. Met al die rare kleren en het zou niet veel overschieten mocht ze alleen maar de muziek laten horen. Wow, ik weet het niet. Het viel toch mee? Ja, wel. ons mama belde mij ook. Die zei, ja, maar ik eens iets vragen, wat vond je van uh, Eurosong? Ik zei, ja, Gustave, goed. En, ja, ja, maar van de kleren. Ik zei, ja, mama, ja, dat is nu zo. Ja, want allez, vroeger, hè, dan deden die toch allemaal hun best om zo deftig en meer kleren aan te hebben. Ze vond dat er sommigen weinig kleren aan hadden. Dat is toch al van de jaren zestig geleden dat uh, echt mooi in het pak stonden. Ze. Ja, maar ze zei wel, maar het is voor mij is het allemaal oké. Okay. Ik ga wel mee met mijn tijd. Oh, maar oh, die... het was haar wel opgevallen. Een belangrijke vraag van Andy uit Roeselaar, die zich nog afvroeg hoe ze de stemmen tellen. Jij gaat me niet ja. vertellen dat we maar tussen de 200 en de 300 stemmen hadden. Nee, nee, nee, nee, nee. Het is dus zo, Andy. Elk land stemt. Dat kunnen er een paar honderdduizend geweest zijn. En die stemmen worden herleid naar, ja, laten we zeggen, 100 procent. Snap je? Ah, Allee, alle stemmen samen zijn 100 procent. Dat wordt gewoon procentueel gedaan. Dus ja, anders zou het niet eerlijk zijn. San Marino daar woon 30.000 man. Die, ja, die kunnen nooit winnen op die manier. Ja, Die zijn niet meer veel. Hè. Nee, die zijn niet meer veel. Het was ook niet zo goed. San Marino was echt niet goed. Ja, dat is allemaal subjectief. Nee, het was echt slecht. Het was echt, echt... Maar Gustave was de beste. Maar gewoon van de regio... Ja, die is op zoek naar een spook, maar echt heel bijzonder. Dit wil je horen en zien, kijk zeker even mee in de app van Radio 2. Bij ons op VRT1 of VRT Max, het kan niet op. Ze staat daar, dat is geen spook naast jou, Margot. Ik mag nu al een beetje zorgen. Staat iemand naast jou? Nee! Nee, nee, nee. nee. Vertel eens Margot van de Regen. Nee, ja, is jouw inderdaad. Verhaal? Dat is geen spook. En ik, ik... Um, wel, ik sta in de Molenstraat in Balingem. Dat is een dorp dat uh, aangesloten is bij Oosterzeelen. En ik sta aan een gigantisch grote boom. Het is een van de vijf oudste bomen van Vlaanderen. Dus dat is niet niets. Ik denk, als ik er mij zou rondzetten, kan ik er vier keer rond. Het is een winterlinde. Maar uh, Christ, jij kent uh, Baligen van binnen en van buiten. Hoe oud en hoe groot is die exact? Wel, uh, de, grootte, de omtrek is uh, 4,5 en meter. Wow. Ja, daar kun je inderdaad een paar keer rond. Hè. Um, het kapelletje dateert van 1637. En er wordt vermoed dat de boom dus toch al enkele jaren ouder is. Dus als we snel rekenen, dan zitten we aan 386 jaar en meer. Dus een kleine 400 jaar oud. Maar wauw. Dat, dat is echt gigantisch oud. Um, het is een boom. De structuur zit een beetje in elkaar. De, de, de kruin is een soort van kandelaar met heel veel armen. Ideaal om een boomhut in te maken. Maar vooral, hier zit de spook in die boom blijkbaar. Of er zat een spook in de boom. Ja. Het is lang geleden dat er uitgekomen is... We gaan terug naar een... Het is een legende natuurlijk wat moest verteld worden. We gaan heel vele jaren terug. Kleine 400 jaar terug. Waarbij we hier langs op de heerbaan van Gent naar Gerasbergen staan. Waar verderop de... Van het marquisaat van Rode en een halg stond. Waar recht als recht werd gesproken. Waar ook recht werd uitgevoerd. En waar en de, de kop gede, in de put terecht kwam. En waar de kop in de put terecht kwam. Inderdaad, de halge put. De legende zegt dat een ter dood veroordeelde... En hier, in deze boom, zich verschool En de mensen bang maakten. En de, mens, de mensen bang maakten, waardoor ze dachten... Oei, daar zit een spook. En naar aanleiding daarvan is dat kapelletje gebouwd in 1637. En wanneer dat kapelletje werd ingezegend... ...verdween het spook. En sindsdien is er geen spook meer uitgekomen. En heeft het spook een naam? Het spook heeft geen naam, nee. nee. Okay. Ja. Je hebt het zelf ook nooit gezien? Uh, nooit tegengekomen. Het spookt soms wel, uh, als je hier langskomt... wordt niet echt... Uh dat er nog iets uit de boom komt. Nee, maar de legende leeft hoe dan ook hier in Balingen... want elk jaar organiseren jullie nog een processie naar het kapelletje. En vooral, de boom wordt ook elk jaar nog goed geswangeerd door een boomchirurg. Wat doet die dan allemaal? Wel, een euh, boom moet onderhouden. Wordt een boom van bijna 400 jaar oud... die op deze manier euh, hierbij staat... wordt elk jaar gecontroleerd door een boomchirurg... En dan zal hij opmerken waar hij moet gesnoeid worden of wat er moet aan gebeuren. Maar wij volgen dus het advies op van die boomchirurg om zeker deze boom hier op deze plaats te kunnen behouden. Ja, want zal zonde zijn mocht die verdwijnen. En je zei het daarnet, heel mooi, het is een beetje het verhaal van Vlaanderen hier. Elk verhaal, eh, elke molenstraat heeft een verhaal. Misschien ook wel het jouwe. Laat het mij weten als het bij jou thuis pookt of iets anders doet of weet ik veel. Dan kom ik langs, want eh, het is nog altijd de bedoeling dat ik alle 265 molenstraten in eh, Vlaanderen kom bezoeken. Dus je kan zo op bezoek krijgen, onze Margot van de regio. Deel het in de app van Radio 2. En voor je het weet, staat ze voor je deur. Ik hoorde even wat gereutel. Ik dacht van, dat is dat was spook. Dat is gewoon een vellere remork. Het is ongelooflijk. Dus nee, Peter. Nee, go, zet dat toch maar... Een beetje de... mee in het verhaal. Ja, ja, zegt zo. van de regio. En hier Natalia van de Kempensie. Nieuwe song. Mom's Days Off. af. Nou, rustig kindje. Ook wel een keer een dag verlof mogen? Ja, ja. ja. morgen. Day af, nieuwe song van Natalia van op haar nieuwe album. Hallelujah To The Beat. Slecht nieuws, echt slecht nieuws. Het is echt binnengekomen vanmorgen. Wil er in de Remco even een pool? positief getest op corona en stapt uit die Giro die hij ging gaan winnen. Hoe is dat mogelijk Charlotte van het Nieuws? Hij sliep nogthans alleen, uh, wou geen risico's nemen, maar heeft toch coronatesten twee keer positief. Hij voelde zich ook al niet goed en toen dacht de ploeg, ja we gaan toch nog eens testen. Hij had uh, al twee ritseges te pakken, heroverde ook de roze trui. Ja, het is echt een rampscenario. is de enige van het team, Soudal Quickstep, met een positieve test, maar wel al de zesde in uh, die ronde van Italië. Is het zijn eigen schuld denk je? Dat weet ik toch niet, ik ben daar niet bij. Hè. <laughs> ja, maar ja, maar ja. Jij, jij niet, maar Renaat Schotten van de sint Remco niet. Hè? Nee. Dag Renaat. Goedemorgen. Ja. Ja, daar is hij. Ja, we bellen even met een paar mondmaskers, kwestie van onszelf ook niet te besmetten. Ja, het laatste nieuws daarover. Hoe gaat het intussen met Remco, Renaat? Um, ja, dus er zal sprake zijn van, van symptomen: keel- en snoppijn en dan die bevestigde test. en dus Dan is het einde verhaal. Ik sta hier bij het hotel, de woordvoerder van de ploeg komt hier net buiten. Ah. Om te zeggen dat er niets gezegd gaat worden en uh, gaat hier elk moment vertrekken met een auto richting België. Uh, het is heel jammer, het is een trieste zaak. Niet alleen voor hem, maar ook voor de ploeg. Ik denk bij uitbreiding voor de Belgische wielerwereld en zelfs de internationale wielerwereld. Want ik heb nog nooit zoveel buitenlandse journalisten uh, ontredderd uh, gehoord of gezien. Ja. En dat hoort, uh, ja, het is jammer, het is triest. Maar Renat, hoe is dit nu kunnen gebeuren? Is hij echt zo voorzichtig geweest? Maar dat heeft daar allemaal niks mee te maken. Nee, de koers is geen uitzondering tegenover de gewone maatschappij. Dus er komt mm -hmm. mensen tegen. Er zijn geen bubbels. Dus ja, dan doe je een infectie. Maar voor een winnender is het probleem dat dat extra risico's met zich meebrengt. Dan moeten we terug naar het verhaal Sonny Colbrelli. Sonny Colbrelli die Europees kampioen werd twee jaar geleden voor Remco Evenpoel, fantastisch duel trouwens die won dan ja. later ook nog Parijs-Roubaix die natte, en die jongen is op een bepaald moment blijven rondrijden met een coronabesmetting waarschijnlijk ook met koorts heeft een infectie gedaan op zijn hartspier oh. en later een hartstilstand in de ronde van Catalonië dus voor een renner is een coronabesmetting het is keer erger dan voor een gewone mens. Ik ga mijn werk niet verliezen of mijn carrière zal niet stoppen wanneer ik besmet geraak of, of ergens ergens ernstig ziek van wordt. heb ik trouwens gedaan, ergens vroeg in, in de pandemie. Maar voor een renner kan dat einde carrière betekenen mm -hmm. en dat is dus een probleem voor elke coureur. Dat is, ze nemen gewoon geen enkel risico bij de ploeg en ik begrijp dat standpunt. Ja, want wel opvallend volgens het reglement van de Giro, mag je wel starten als je besmet bent? Ja, tuurlijk. tuurlijk, tuurlijk. Dus er is uh, geen uitzondering, er is geen coronaprotocol meer. Vorig jaar was dat er wel nog, maar het is een kwestie van interpretatie. En ik ben ervan overtuigd dat voor de ene dokter uh, de beslissing zo zal zijn, voor de andere zus. Uh, uh. Dus ja, dat, dat is een heel moeilijk verhaal. Ja, ja wat nu met de rest van, uh, van het team, Renaat Schotten van Sportzaal, Want alles stond in het teken van Remco. Dat doel valt nu helemaal weg. Maar die jongens die zullen zich moeten herpakken. en die kunnen nu voor eigen rekening gaan fietsen. en mikken op ritwinst. En daarvoor hebben ze wel een mooie ploeg hier. Dus hun verhaal is zeker niet afgelopen. Uh -huh. uh, maar het zal heel anders zijn, ook uh, met een andere emotionele lading. Maar die, die gaan ongetwijfeld hun uiterste best doen. om hier uh, hun ploeg nog uh, ritwinst te bezorgen. Oké, okay, voor wie moeten we nu supporteren, Renaat? Oh, dat. Uh, ik zou zeggen, uh, jongens als Harm van Hoeken, een Belg die bij DSW rijdt, uh, Ilan van Wilder, uh, Louis Vervaken uh, voor ritwinsten. Maar voor het eindklassement, ja, dan komen we bij Laurus De Plus, maar die rijdt eigenlijk in dienst van de Ineos Grenadiers, Dus hij, die zouden uitvallen met corona. We, gaan het, kwijt ja, dat we is, gaan het niet jinxen, het rijden, nou, we gaan het niet jinxen. We gaan het zien, we gaan volgen het allemaal nee. bij sports, dat samengevat. Je hebt daarnet net nog even bevestigd, uh, Remco is onderweg naar huis en meer zal er niks over gezegd worden. Dat is voor later. Er allemaal. Blijf het voor ons volgen. Heel fijne ochtend daarin uit. Ja, dank je. En nu gaan we van Dam Dam Dam doen. Dam Dam Dam Dam Dam Dam Dam Dam Dam Dam Dam Dam Dam Dam Dam Dam Dam Dam <audio> Zeg eens meisje, ben je zo alleen? Zeg eens meisje, ik heb een idee. Zeg eens meisje, ik weet hier een leuk café. Zeg eens meisje, echt iets voor ons weer. Zeg eens meisje, ik wil met je mee. Ik wil met je mee gaan, voor jou door het vuur gaan. Want ik vind wil je leren kennen, jouw meest we ben En dat komt uit heel mijn hart Kom is niet verlegen, niemand houdt je tegen Daarom vraag ik net te lachen Laten we proberen ons te amuseren elke dag Dam, dam, dam, dam, dam, Waar ga jij vanavond heen? Zeg eens meisje, ben je zo alleen? Zeg eens meisje, ik heb een idee Zeg eens meisje, ik weet hier een leuke café Zeg eens meisje, echt iets voor ons twee Zeg eens meisje, ik wil met je mee Ik wil met je mee gaan is fijn dat en dat komt uit hier en daar. Kom eens niet verlegen, niemand houdt je gekeken. Daarom vraag ik met een naam: laten we proberen ons te aanwezig te hebben. Dam, dam, dam, dam, dam, wie do we do we do. Dan Dubi, meisje van Paul Severs. Het Eurovisie Songfestival is gedaan, was vorige week. Hij is toch wel een weekje ziek geweest, zeker inspecteursfan. En nu is het terug toevallig. Ja, dat is heel toeval. Ik heb echt wel alles kunnen zien, moet ik toegeven. Oh, dat is gewoon stiekem in Liverpool. Maar zometeen vooral belangrijk, alles over trajectcontroles. Je ja. wil daar ook echt alles over weten. Jazeker. VRT Radio 2. Elke dag telt voor twee. What? Radio 3 you don't know. Radio 2. Radio 2, Elke dag telt voor twee. Wim Liebaard ging mee aan boord met onze Vlaamse vissers. Ik dat ik, was. ik een was, oh. had nogal een redelijke fascinatie voor de zee. Die reinsmonden uit in een programma en een prachtige fototentoonstelling. Het is de zee die ons roept. En als je erop niet hoort, zie je ze man. Sta oog in oog met de vissers uit Een Jaar op Zee. In Nieuwpoort, Oostende en Zeebrugge. De Foto Expo, Een Jaar op Zee. Een ode aan de Vlaamse vissers. Meer info op veertimax.be-doe mee.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 Drie keer beboet in een paar minuten tijd. Het zou kunnen bij een trajectcontrole. Hoe kan dat en kan je dat dan aanvechten? Antwoorden in een flits na het VRT-nieuws. Radio 2. Het is 9 uur, goedemorgen. VRT-nieuws met Charlotte Krul.